Wij beginnen onze les. Les 40. Heel ja, goed. Goeie, mooi getal. Ja, dat werkt. Ik ben bang dat hij niet werkt. Ja, dat is goed. Techniek. Daar komt nog, nog een man. Dat is heel goed. Ja, voor het laatste moment mannen kwamen wel bij een paar lessen ik, paar lessen daarvoor had ik gezegd dat uh, vrouwen hoeven niet uh, kinderen te hebben ze zijn niet verplicht door de wetten van hun niet verplicht om kinderen te, te maken en mannen wel ik hoop ik dat mensen dat mij niet uh, dat mensen dat niet uh, fysiek dat begrijpen, dat allemaal dat fysiek moeten zijn, dat mannen verplichting heeft om kinderen te maken fysiek. Dan moet je dat niet uh, zo opvatten. Als we zeggen dat, als, als de Torah zegt, als de wetten van de heelal schrijven ons voor dat de mannen moeten kinderen maken en vrouwen hebben geen plicht om kinderen te maken, betekent iets anders dan wat wij denken. Uh, Natuurlijk, mijn, mijn volk begreep het natuurlijk letterlijk. Ja. Dan maken ze tien kinderen, vijf, hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel zij kunnen. Maar het is niet zo. Mannelijke zielen, het gaat erom dat mannelijke zielen moeten geven. Geven betekent kinderen krijgen. Ja. Mannelijke ziel altijd moet geven. Ook hier op aarde, een man hoeft, hoeft kinderen niet uh, nog kinderen maken. Fysiek, uh, als hij dat niet wil, op een of andere manier die dat... Uh, als een man dat echt niet wil het kan zijn dat het van boven hem ingefluisterd wordt dat hij in deze, re deze reincarnatie hoeft geen kinderen te hebben het is geen, het is geen schande het is geen uh, het, uh, okay? dat we dat begrijpen dat we hebben het over de wetten van een heelal en niet over de uh, gevallen verschillende gevallen uh, die zich voordoen in onze wereld okay? altijd hebben we dat heb dat al, al, al altijd in de gaten. We hebben nu nog uh, een stuk of zeven lessen te gaan tot september. En het is wel belangrijk dat om voor september jezelf een beetje voor te bereiden. Voor, voor wat we gaan leren in september. Voorbereiden betekent letterlijk en figuurlijk dus letterlijk betekent dat wij ook dat ik wil vragen van jullie dat jullie vragen om Hebreeuwse letters uh, te leren gewoon te leren ter, her, herkennen ze dat je dat herkent dat je kijkt naar een letter en je herkent een letter en hoe meer je dat herkent dat je dat speelt ermee speel gewoon daarbij maak twee kolommetjes Eén kolommetje waarbij bijvoorbeeld eh, de letter staat in een drukletter... een andere staat in een schreefwezen. Belangrijk ook dat je ook leert de schrijfwezen... ...want je kan niet steeds drukle drukletter druklettertjes schrijven. Het is vermoeiend. Dat is ook. Soms is het wel en soms is het wel, uh, zal ik een schrijfletter schrijven... ...en soms in een drukletter. Ja, het is belangrijk om bepaalde dingen te begrijpen. ...en te voelen... Uh, ...dat ik het... ...in Hebrauwse letters... ...ga optekenen. Het is niet te vervangen. Onthoud wat ik zeg. Want ik heb... Ze wel dat ik, ...het is, heeft niets met... Uh, ...het heeft alleen te maken met... ...het feit... ...dat... ...net zoals elke volk heeft iets... ...een bepaalde aard... Bepaalde, ...hoe zeg je dat... talent... ...voor iets. Of alles is... Van boven. Het ene volk heeft, kan uh, dit doen, het andere dat kan andere dingen doen, heel goed uh, voortbrengen voor de mensen. Zo ja. so is het ook aan dit volk gegeven, het geestelijke. Dus de, de wetten van het heelal. Het is niet te vervangen door een andere taal. Ik zeg het aan jou, doe dat, en je zal zien dat het wel zo is. We zullen wel vertalen wat, wat het kan van zogen vertalen. Maar we zullen ook uh, belangrijke dingen in, de, in die Hebraïse letters gaan weergeven. Dus als voorbereiding, doe dan aan die Hebraïse letters. Dat jij ze herkent, ja, 26 stuks, we zeg ik, 22? 26 in hier, 22 letters en 5 eindletters. Nou, het is erg makkelijk, omdat een paar, paar avondjes en ben je dan, weet je het al. En dan speel ermee dat jij het herkent dat, dat die niet als hieroglieven bij jou steeds uh, doen gevoel, voelen dat dit hieroglyphen zijn. Okay. Dat is wat voorbereiding betreft. Um, wat we zeggen, wat leerstof betreft. Overhaal wat onze les vanaf vorige les. Uh, each. we gaan nu de rest van de van lessen tot tot uh, tot september, alles dat je uh, alles van de structuur van de wereld en doornemen. Alles wat nodig is, alleen alleen om te horen, alleen om dat wat de leerkompas in september wanneer wij gaan dat daadwerkelijk werkelijk leren en Arie, de boom des levens van Arie. ...en zie het als een bijzondere gelegenheid... ...waar wij gaan doen. Het is echt een bijzondere gelegenheid. Zo zie, moet je het zo echt daadwerkelijk zien. Want ik ben daarmee opgezadeld om aan jullie dat te geven. En dus nergens in de wereld wordt zo gegeven wat ik jullie ga geven. Dus wees dat er... ...en in dit land en in België was het nog nooit in de geschiedenis... ...ik, niet, ik wil niet over de hele wereld spreken... Maar ook in Nederland en België was nog nooit, nooit van de geschiedenis uh, van beide landen. Uh, was een moment geschikt in dat men die dingen kon leven. Er is nog, geen mond heeft het nog ooit uh, geuit waar ik over ga heb. Dat is niets van mij. Het is niet, geen woord, geen wijsheid van mij. Maar ook geen, geen oor heeft dat gehoord ever, in die twee landen wat, we had, wat, jullie, wat jij gaat horen. Ja. Dus zie dat alsjeblieft dat het serieus is, dat het jou echt de kans is, wat, wanneer kan nog een kans zo'n kans komen, wanneer wordt het weer gegeven? Nou, stel dat ik er niet ben, misschien vijftig jaar later, misschien honderd jaar later, wij, wij, wij weten niet wanneer. Dus nu is een kans, nou, zo is het, in elke generatie wordt iemand uh, ...gegeven om iets te geven. Niets dit is niet van mij, absoluut niet. Maar er wordt gegeven om aan anderen te geven. Uh, het, is, het, is, het is gewoon... De, uh, ...je kan niet ontkomen. Als het aan jou gegeven... ...als, als je ziet dat het jouw taak is... ...dan ga je, je niet naar links... ...nog naar rechts. Het is niet mijn keuze. Dus... Zie het als een kans waarbij jij het kan doorboren naar de hemel. En dat gaan we doen. Het gaan ons gebeuren door Zohar. Maar ik ga niet meer vertellen zoals ik het allemaal heb. Ik ga het verhaal vertellen, dit en dat en dat. Ook dat was Kabbalah. Maar wij moeten kijken, moeten kijken in Zohar en lezen die zinnen, woorden in het Aramees en dan in het Hebreeuws stukje bij stukje doe ik dat en dan vertaal ik het, klein stukje bij stukje, het is misschien zal niet zo fraai zijn, niet zo omdat het allemaal stukjes bij stukjes hoor je dat, tussen die taal heen, het is niet anders het is beter dat dan dan, dan, dan, in, dan alleen de vertaling helpt niet, maar waarom niet, als ik het uitspreek als ik kijk naar die letters en ik zeg, ga je die uitspreken dan breng ik die letters mee daar waar het, waar het hoort waar die letters horen, waar het over gaat naar die krachten die die letters uitbeelden en dan ga ik het alles, en wordt het daarmee overgebracht overgebracht, en ik ga het aan jullie overbrengen maar het is niets van mij en daarom is het belangrijk dat we die letters ook een beetje herkennen. Wie kan lezen zal dan... Uh, iedereen, ik zal iedereen een link geven, dat iedereen kan... Het stukje zoger probeert nu te vertalen, laten vertalen. Dat jij dat allemaal voor jezelf zal hebben. Wie kan, le wie kan wel lezen, ga, ga lezen. Of lees gewoon volgen met je ogen. Waarbij ik het spreek. Als je het niet kan, hoeft niet gewoon zitten en graag verlangen om, eh, om het op te nemen want op die momenten wanneer ik ga dat allemaal uitspreken komt het licht het licht wat komt hier zal licht komen van licht van de, van de kwaliteit zogger want zogger is het licht er zat licht, we hebben gezegd er zat licht gogma licht van de wijsheid en licht van we hebben we gezegd licht van chassadim licht van genade en bepaalde mengsel van die twee, bepaalde niet alleen mengsel bepaalde eh, toestand waarin eh, de ware realiteit opgewekt wordt en als uh, ervaren van die van die, van, die, van die ware realiteit dat is dat heet zo licht heet licht zorg. Schittering. En dat zullen we oproepen gewoon door, door, door lezen van, de, van die teksten stap voor stap. En ik zal ook een commentaar geven in zover ik kan. En daarmee zullen we ons bezighouden altijd zolang wij nog samen bij elkaar zijn. Alleen dan kunnen we dan steeds dieper gaan. Ja? zullen we zien aan de hand van, van jullie reactie zullen we steeds dieper gaan etcetera, etcetera. we hebben geen andere boeken er is geen andere boek waar, waar de mens in deze tijd, überhaupt in alle tijden euh, zijn redding en zijn vervulling kan krijgen ook mijn Joodse broeders hadden nooit niet nog in België nog in Nederland een woord daarover gesproken waar wij zullen over hebben en, en zij interesseren zich niet daarvoor. Geef niet. Wat wij zullen oproepen vanaf september hier in Nederland aan krachten, aan positieve krachten, is onvoorstelbaar. Dat is wat we stap voor stap gaan doen. Maar doe dan een beetje huiswerk dat je die letters een beetje, dat je niet bang bent dan voor die letters. Het zijn geen Joodse letters zijn letters voor iedereen, absoluut voor iedereen. Je moet je niet denken, waarom moet ik het wel doen? Ik ben christen, waarom moet ik dat wel doen? Die andere denken, waarom? Ik ben boeddhist. Waarom moet ik dat doen? Je blijft wat je bent. Als je bent Buddhist, blijf Moet Je vraag je niet om jood te worden. Maar boven alles is gegeven de instructie. Onderaan is alle religie En dat, alsjeblieft. Nou, moet je, je niet... Ja. Nog erger, als je gaat jood willen worden omdat uh, jij mij zo so sympathiek vindt, dan zullen ze zeggen: Nou, wat heb je te doen hier op onze cursus? Hij uh, wil uiterlijke dingen doen. Dus alles gaat om innerlijk. Okay? Dat is wat we gaan doen in september. Dus één ding wil je echt nog een keer zeggen: die Hebreeuwse letters. Het is niet moeilijk. Iedereen kan dat Je hoeft niet intelligent voor te zijn. Je hebt niets te nodig om intelligenter te zijn om onze cursus te volgen. Juist jouw intelligentie, intellectuele gaven kunnen jou juist in de weg staan. Als je die misbruikt, als je die, die kunnen jou voor de voeten lopen. Dat is erg moeilijk. Van een slimmerik een mens te maken, het is een ellende. Ik werk al aan mijzelf. Je wil het begrijpen, je wil het met je hoofd, je wil het pushen. Nooit. Ik kan het geestelijke niet, niet binnen, binnen, binnen treden, zonder dat jij op je knieën komt te staan. In dat is Absoluut, onmogelijk. Zeg dat? Dus yes, ook op de cursus, ook als ik in september de elke uh, les probeer ik het ook zelf. Voor jullie absoluut, mijzelf absoluut in in in een dweel veranderen. Probeer ik het, dat lukt me niet altijd. Je, want, ja, is het altijd. Maar ik probeer het wel, uh, omdat dan kan ik jullie geven. Dan kan het niet. Ik kan het via mij kan het gegeven worden. Probeer het ook zelf op onze les, telkens. En als we zo hard willen leren, probeer het absoluut niet proberen intellectueel te begrijpen, valt niet intellectueel te begrijpen erg speciale instelling moet je hebben. voor er daarom ons volk. Mijn volk leert dat niet. Waarom al die grote rabies, weet je, met grote charisma, ze leren dat niet. Ze, ze snappen, ze, ze hebben geen boodschap. Daar. Hij leert dat, hij leest dat, hij, hij voelt niets. Hij, het, geeft, het, geeft, het, geeft, het geeft een mens geen status. Geen eer. Het is alleen maar om. je? Dus een erg speciale houding moet het zijn bij jou voor september. Probeer ook voor september... ...of dichter bij de september ook niet... ...bijvoorbeeld jou emotioneel niet te veel... ...opwekken of zo. Voor voor wat andere dingen bijvoorbeeld. Ja, waarom, waarom? Het zal gewoon jouw verspilling van tijd zijn. Ja, bijvoorbeeld een nieuwe liefde of zo. Zeg dat eens even later... Later. Morgen. Misschien over een jaartje. Misschien over een jaartje of zo. So. Wacht, wacht ermee. Later zeg maar. Want als je dat begint daarmee, dan gaat jouw aandacht, ga je dat doen, schenken aan een mens van vlees en bloed. Iets wat. is wel goed, maar je moet wel dingen doen. Je vrouw, voor dit, voor dat, je moet je keertje. Maar het gaat om jouw leven en niet om dat soort dingen. Of Probeer dat minder te doen. Ik zeg niet, het kan alles. Het kan zo so grote liefde. Maar voor mij is het zoger. Voor mij is het zoger en, uh, en arid. En, en je ja, kan ook naast je vrouw hebben en die hebben. Maar je grote liefde moet zijn de waarheid. streven naar de waarheid. En niets anders. En knielen voor de waarheid. Want oh, daar is je is leven. Dat is even, even relatieproblemen, Ontloopt dat. Als uh, de andere zoiets, is, ja, zeg ja, ja, ja, knik met je hoofd, knap, ja, ja, net, net, als, net als een net als een feeststuk. Ja, oké, okay, die zegt, die, die, ja, ja, ja, jij zal zien dat het werkt, absoluut. Die andere zal dat, al relatieproblemen zullen opgelost worden, eenvoudig, als je verliefd wordt op de waarheid. Dan alle anderen zullen, niemand zal lastig lastigvallen. Je zal zien dat alles, zal, alle problemen zullen echt van de, van, de, van de baan zijn. Even dat is dat. Verder geen commentaar meer. Vorige keer hebben wij, heb ik tekening opgetekend, heb ik iets verteld. Absoluut uh, en dat en dat. En dan heb ik ook nog ergens opgetekend de... Uh, de geboorte van de werelden. Ja. Dat was hoger dan, dan, dan in de huidige toestand. Zoals we zeggen dat na de parsa. Dus tot hier mag wel het licht binnenkomen. En, daar, en dan daaronder waren de drie. Brija, Yetzirah, Wessiah. Dat is de toestand van nu. Brija, Yetzirah, Wessiah. Die staan onder die scheidingslijn, Wat hij noemt het parsa. En trouwens, die parsa, dat is het punt van de toekomstige wereld. Zie is niet wat wij allemaal verwachten. De toekomstige wereld verwachten wij een plaats. Dat moet ergens anders zijn. Dat is wat wij altijd verwachten. Ja? Wij werken dat, we gaan dat ons, uh, ons best doen om in de toekomstige wereld, toekomstige wereld te leven. Toekomstige wereld betekent dat jij passeert die parsa. Dat jij passeert, dat is een beetje... De, dat je passeert dit parzaal. Dat is het de, de punt van de toekomstige wereld. En hier, ons bij ons. Wanneer wij mm, passeren tussen het materiële en het geestelijke. Dat is dan het punt van onze wereld. En dan passeren wij, komen wij dan in het ervaren van de geestelijke wereld. Okay. Hier is dat eigenlijk de, wat wij noemen dat machsom, de slagboom. Maar als we komen tot de Parsa, dus tot, tot, tot, tot, tot het ervaren van Asia, Yitzhira en Bria, dan komen we tot het punt wat heet punt van de toekomstige wereld. Dus het punt, de toekomstige wereld is een kwestie van, van waarneming, van jezelf begrijpen en niet een plaats wat een religieuze mens alleen denkt dat het daar ergens een plaats is. We zullen ook in zoger leren van, van hel. We zullen ook van hel. We zullen allemaal leren wat het allemaal hel is. Dat is, dat is, dat is we zullen, want daaruit kwamen al die, al die voorstellingen die natuurlijk ook uh, in verschillende lichingen werden verwerkt. Maar we zullen zien wat het allemaal is. Kijk, qua krachten, dat is niets anders dan, qua, dan krachten. Hel en al die andere dingen. Maar als wij. Als wij komen tot de parsa, Dan komen we tot de punt van de toekomstige wereld. Dan is nou is het toch handig als wij dat doen. Terwijl wij nog hier op aarde zijn. Dat weet het gaan ervaren. Daar gaat het om. Oké. Okay. En dus vorige keer heb ik ook opgetekend. Ook de geboorte van Adam. En die was hoger geboren. Hoger geboren. En daarna is hij door zondeval gevallen naar beneden. In onze wereld. Helemaal. Ik dacht het ook eerst uit te leggen. Maar dan denk ik nou, dat wordt het een beetje filosofie. We, ik heb het opgetekend. Laat het even zitten. Laat het even soederen bij jou. Laat het even soederen bij jou. En wij komen wel daarop zeer snel terug. Maar dan zullen wij dan ervaren. Zullen het ik zeg dat, al meer uh, variabelen. Te veel variabelen zijn er. nieuw dat ik het jou vertel. Zo dus zie je dat ik vertel iets. En dan blijf ik ergens hangen. Of begin ik te stoteren. Het, het gaat niet uit mijn mond. En ik kan niet uitspreken. Okay. Woorden van. beschouwelijke zaken Of filosofie. Het moet zijn iets wat. Van boven komt. En dat ik jou geef. Okay. Daarom kan ik niet even praten over praten. Dat Dus, wij laten het even zitten, ja, we <coughs> hebben vorige keer getekend over Adam, dat komt wel, en nog even komt wel, we zullen zien, daar heb ik ook opgetekend uh, de boom des levens. Ja, en de boom des kennis van kennis van goed en kwaad. Dus wij begrijpen dat het niet ergens daar ligt, of daar ligt de boom des, des levens, maar dat ligt ergens in mijn waarneming. Als ik mijzelf gecorrigeerd heb, dan kan ik het ervaren. Een okay. mens die kan ervaren, ook komen in innerlijk komen in in, in hoe zeg dat in het waarnemen van de boom des levens. Alles, alles ligt aan jou en niet aan, aan de krachten. Die alles van boven wil alleen jou helpen. Alleen wij moeten willen, graag willen van boven geholpen worden. En helpen ook, op aan onze kant aan de hogere. Daar gaat het om. En niet de lot bepaalt iets. De lot bepaalt niets. De lot bepaalt alleen jouw leven als je nog leeft met alle, met handen en voeten, met je hart in onze wereld. Alleen dat, en, en je niet bezighoudt met het ogen. Met dan ben je inderdaad onderworpen aan alle krachten van sterrenbeelden, sterrenriemen, etc. Die maken dan van jou, die gaan jou beheersen. In plaats van dat jij doorboord, al die riemen, zeg maar, al die sterrenriemen, dat jij de baas bent daardoor. Dat jij laat het je niet, uh, natuurlijk dat zij beïnvulden in ons. Magnetisch en alle andere krachten maar jij ja, moet het doorboren en alleen wanneer wij bezighouden ons met de, met de wanneer wij boven uitstegen, uitstegen dan, ons, dan het punt van onze wereld, in onze waarneming dan kunnen we dan, dan zijn wij uh, absoluut, uh, dan ervaren wij natuurlijk die krachten van de sterren die op ons uitwerken maar wij zijn geen uh, Slachtoffers daarvan. wij hoeven ons niet dan uh, aan hen conformeren als, als ons met, met wat zij op ons opleggen Ket? daardoor komen we tot vrijheid de hele bedoeling van wat we leren is om tot de absoluut haalbare te halen in ons leven dat is wat we doen niets anders en iedereen leer van die leren, van dieren. Dus ook de boom van het leven van goed en kwaad, dat zullen we ook later hebben. Zullen we begrijpen wat het allemaal is. Zullen we gaan ook voelen wat het is. In ons ook. Ook in het in de in de hele structuur van de wereld. We gaan het allemaal voelen. Wat heb ik vandaag opgetekend hier is. Iets anders. Iets anders, maar... The, la, the last touch. Of eigenlijk alles wat... Uh, wat wij moeten doen... En wat ons te wachten staat. Eigenlijk tot het einddoel toe. Want we hebben gezegd... Alles belangrijk is altijd om te weten... Het einddoel. Hè? Waarvoor, waar, waar... waar wat, is, wat is het einddoel? Dan weet ik, weet ik... Is het de moeite waard... Te werken of niet, et Daarom is het ons gegeven om, en wil ik graag van nieuw even, dat, misschien binnen een kwartiertje, dat wij even doorlopen, dat wij de hele kabbala eigenlijk, in kwartiertje, binnen een kwartiertje, doorzien, wat het allemaal de instructie van de schepper is, oké? Okay? Dan zullen we zien, want al is be, belangrijk, de, het einddoel is altijd belangrijk. Ik herinner me dat ik uh, liep op straat uh, een keertje, en dan kwam bij mij op, op mij iemand, iemand van uh, een of een andere toren ja, toren weet je, toren hè ja? weet je wel? van huh? Jeroen getuige en die begon met dat en die begon met dat en, uh, en die liet me dat paar keer naar die like, foto's zien is dus zei, weet ik wel het is moeilijk, was moeilijk om hem te ontlopen, die persoon moeilijk want die wil graag dat jij dat woord, dat hij zegt, ik zie dat jij niet gelovig bent, etcetera, et cetera. Maar hij zegt dan tegen mij, er komt een tijd, aan het einde komt de tijd wanneer dan, zeg ik dat, het einde der tijden komt en dan als het allende komt, et cetera, et cetera, weet je, dan is alles lende, lende, lende, allende, allende. Daarom wil ik jullie laten zien de ware. Wat de schepper voor, voor ogen heeft. Zijn plan. En niet de plan van, van die, van die secte, van die secte, weet ik veel. Oké? Okay? We dat begrijpen wat het allemaal de plan is. En, wat, en hoe wij zelf deelachtig aan kunnen worden. En wat wij zelf kunnen daarin inbrengen. En niet, er, komen, er zullen de tijden komen. En ellende, ellende, ellende. Alles is in de handen van de mens. Absoluut. Dus. Wij gaan dus verder, uh, verder van. We hebben gezegd. Boven was de wereld Adam Kadbon. Boven. Laten we zeggen boven de tabel. Dat is de eerste wereld die wij trouwens. Die waar wij geen enkele uitwerking hebben op ons. Die heeft geen enkele uitwerking op ons. Het is zo'n hoge dimensie dat, dat het niet eens ons. Geen, zelfs geen enkel straling ons binnen, binnenkomt. Krijp je toch? Dus dat hebben we alleen al. Je ziet dat daar alles leeg Ik wil niet erover hebben. Want, want dat wordt het al praten over praten. Speculeren. Dat moeten we ook niet, niet doen. Uh, hier, onder de tafel. Daar begint. Ook daar. Kijk, hier hebben we gezegd eerst ontwikkeling kwam. En daar was de wereld absoluut. De wereld absoluut is de wereld van correctie. Daaruit dat is eigenlijk wat ons onderwerp van onze studie zal zijn. Ook zoger begint met absoluut. Met absoluut. Dat is dan de absolute. Zie je dat die die atik harikampin, abovuimeis seirampin dat is dan de wereld absoluut. En onderaan zit de brilla iets eraasie. Ja, nou eigenlijk. De hele zoger is ongeveer zo gaat het. Ziet u dat wat ik bedoel? Waar de abawaima, ziet u abweima? Eigenlijk, eigenlijk vanaf half van alle wij kunnen uh, de hele, het is hele systeem van correctie is dat vanaf half abbewijmen en naar beneden, dat is wat we doen. Dat is wat, wat, wat, wat de mens kan uh, waaruit zeg dat, waaruit invloed komt op ons, waaruit het licht komt op ons. Wij kunnen bijvoorbeeld de bovenste aboeïma niet begrijpen, absoluut vanmogelijk. Zie je dat? Dus de, de aboeïma, laten we zeggen, van bovenste, kunnen wij niet bevatten. En dan laat staan de hogere arikantie dus, dus eigenlijk dat, daaruit komt niets op ons af. Of we ook niet ons mee mee bezighouden. Een klein beetje doen we dat alleen voor het even om te zien om verband te leggen tussen de eensf en ons. Daarom leggen we dat, praten we dat over die dingen. Dat is nog zo eil. Het valt absoluut nergens over te praten. Het is zelfs verboden om daarover te praten. Voor het is bleek een verboden. Dat anders praat je gewoon zeg je woorden, zeg je gewoon woorden en het is verboden om dingen te zeggen die jij niet ervaart niet ver, zelfs als je niet ervaart kan je wel woorden van, van Kabbalah zeggen, maar niet over niet hier, hier is het allemaal en dan ook hier atik, die behoort nog steeds de eerste atik, die behoort nog steeds bij de bovenste wereld, alleen dit verbindingsschakel, dat verbindingsschakel, en alleen vanaf die a-a hoe noemen we a-a Arigantin en Abaoyima en Zeirantin en Die, dus drie. Daar is dat is daar komt alle correctie op ons af. Dat gaan we allemaal met jullie bestuderen. Vanaf hier ziet u dat. Zeyra, we gaan allemaal bestuderen met jullie. Kijk, Breia, Zira, Waissiach ja, valt weinig te bestuderen. Waarom? Alle werelden zijn als het ware, zeg like afdrukken van elkaar. Ja, dus. Alleen dat is minder kracht. Naar beneden minder kracht. Maar het is allemaal hetzelfde. Qua, qua structuur is het allemaal hetzelfde. Dus hier in Bria heb je ook weer hetzelfde. Atik, Arikampien, Abouima. O, het Abouima is allemaal hetzelfde structuur. Dus we moeten daar niet zoveel ons mee bezig houden. Wij zullen ons bezig houden met de Aziud. Klein beetje Arikampion. Arik, Abouima. En hier komt alle correcties vandaan. Dat gaan we allemaal met jullie straks bestuderen. Je jij zal zien hoe, hoe geweldig is dit het mechanisme van wat om ons gegeven is. Maar wij kunnen niet verder dan dat. Daar ervaren we ook niets van. Wat ik van, van, van, van, van, van, van ervaren we ook niets. Het komt niets op ons af. Het is zo hoog, het komt niets op ons af. Het is allemaal nodig. Voor, voor de hele... Voor de hele voor de hele structuur van de werelden, maar wij ervaren daarvan niets. Kijk. Okay? Kunnen jullie het allemaal begrijpen wat dit was? Dus, dat is wat ik heb hier opgetekend, tot hier, is eigenlijk de toestand van nieuw. Want eerst waren die werelden hoger, bij, het bij de ontstaan van die werelden, waren ze hoger dan nieuw. maar, ik wil daarover nu niet hebben, we zullen daarover hebben in onze studie later. Het is niet essentieel. Essential. En dan na het vallen van, na de zondeval van Adam, vielen ook de werelden naar beneden. Werelde werelden brillaient, seravaient, seravaient. Wat leken werelden nu naar beneden? Dat is dan de uiterlijke kant van waarin de mens is gestopt. Dus de innerlijke. Dat krachten. Die uiterlijk zijn ten aanzien van de mens. Okay? Die zijn ook naar beneden, mee, naar beneden gevallen. Laten we het buiten de beschouwing laten. Want later zullen we dat begrepen anders gaan met filosofie. En het was zo interessant. Dat toen Adam geschapen werd. We zullen zien wat het allemaal is. Dan de werelden gingen mee met hem. Als hij bijvoorbeeld... Uh, goeds deed, dan ook de uiterlijke kant van hem, dus die, die werelden, die gingen ook mee, omhoog. Maar na zijn uh, zondeval gaan ze niet omhoog. Okay, maar we zullen allemaal zien wat het allemaal is. Die, de hele constructie is altijd, altijd geldig. Dus als een mens zich verheft bijvoorbeeld naar nou omhoog, dan blijft die, die vaste, laten we zeggen, de standaard, laten we zeggen, uh, st structuur van de wereld altijd op zijn plaats. Alleen wij verheffen ons hoger. hebben. we? u dat? Dus als ik bijvoorbeeld, laten we zeggen dat ik zit nu in Bria. En nu ga ik mij verheffen tot zeeramping en maalgoed van, uh, van het zeeboot. Ja? Dan verhef ik mij als het ware omhoog hoger. Maar dan kom ik op een andere plaats te staan, op een hogere plaats te staan, op dezelfde, op een, op een plaats. Ik was in Bria, ja, en nu heb ik in de Bria heb ik opgeheft, opgeheven naar zijn in de maal. Ik heb bijgedragen dat ik hoger, dat de werelden ook hoger zijn gekomen en ik ook daarmee. Maar Bria blijft altijd op, zijn op haar plaats staan. Het is niet... Verder? Uh, okay, we? Dus altijd spreken wij van de vaste... Van de vaste, laten we zeggen, toestand. Zoals het nu is. Tot so, hier, wat heb ik zo so, opgezet? Dat is de vaste structuur van de wereld. En onderaan is onze wereld met de mens in, in onze wereld. Maar ook als de mens van onze wereld betekent dat de mens ervaart alleen onze wereld. Dus alleen in, materiel, in het materiële zit. Ja? Dat betekent dat is hier is. Maar stel dat de mens in onze wereld al Asia ervaart, en dat is uh, uh, nu en dan iedereen, en nu en die dan constant, permanent zitten in Asia, dan zit je al hier en de andere zit al in Yetzirah... en een andere zit al in Bria... en als wij gebed uitspreken... Op een, op een juiste manier... dan kunnen wij ook... tijdens elke gebed... terwijl wij hier staan... ons verheffen... naar... naar een maalgoed van Atio... Van, van de wereld van correctie... en zelfs tot Wima. wij hebben die kracht niet meer... maar er waren mensen... De grote, zeer grote zielen. Die konden zelfs tot Abolimah komen. Terwijl zij nog met handen hier op aarde stonden. Ja. Maar de zielen eigenlijk stammen, alle zielen van ons, stammen allemaal van, van die vier werelden. Ja. Dat is dan de wereld Atzilut. Ziet u dat? Dat is de wereld Atzilut. Atzilut. Die. En dat zijn, ja, is, ja, vier werelden, die vier werelden, daarin zullen we ons steeds mee be be be bewegen. Okay. Maar, er zijn dus zielen, die hier op aarde zijn, of ooit geweest waren, of ooit zullen zijn, allemaal stammen ze van, van die, van die wereld, van die vier werelden. En daarom is het um, het is zo so dat Stel dat jouw jou wortel, de wortel zijn hier vandaan, dus van de Stel dat jouw wortel is van de Dan moet je niet streven naar daar naartoe. Jouw taak is om volledig jouw asia Het uh, is jouw wortel, niets verkeerd. Je moet alleen jouw wortel volgen en volledig jezelf uit corrigeren. En dan ben je bijvoorbeeld in de SIA, corrigeer je volledig met de Want alles is zeggen so dat, alle werelden zijn inter so that, in, in, in, in, in, in, in, verbonden met elkaar dus in Assia zitten, wat zit in Assia? alle werelde zitten in Assia, alleen van het niveau Assia dus right? so, in Assia bijvoorbeeld zit uh, uh, uh, acelut, okay, bria, itera e Assia van wat heb je doen? En van Jitsira zit ook weer. Absoluut. Briya, Jitsira, Asia, maar die zijn allemaal van het niveau van Jitsira. Je gaat op elk niveau iets proeven van Absoluut. En als je zit ook Absoluut, ja of niet. Alleen op het niveau van, als ja geeft niet, en jij ervaart dan alles wat een ander ervaart. Alleen die doet er niet toe, begrijp je Dus dat is de belangrijkste zaak. Dus er zijn ook zielen die van Jetsira komen. Er zijn zielen die komen van Briya. En zij hebben minder, veel minder zielen die komen dan van, eh, uh, van, ze zijn goed, zeer uitzonderlijke zielen. Ze bijvoorbeeld grote profeten. Mozes bijvoorbeeld. Uh, er was nog een nog paar, paar, paar andere zielen, verschillende zielen. Uh, uh, was hij? Was ja, dat was een heel grote uh, uh, man in de tijd van David. David, koning David. Uh, hij was een, een uh, priester ook de, in de tijd van koning David. Die kwam zelfs van Atik. Die was helemaal van Atik kwam. Zijn ziel kwam van de ziel kwam al al van de uiteindelijke correctie. En Waarom is het zo? Alles wat is in de wereld. Moet ook zitten in de mens. Vergeet je dat? de wereld alles is geschapen om de mens te verheffen. Dus ook, er zijn ook zielen. Bijvoorbeeld die zitten in Atik. Zeer hoge zielen. Absoluut uh, weinig natuurlijk. Want alles is in de vorm van piramide. Dat doet er niet toe. Is hij hoger dan de anderen? Nee, het is zijn doel. Het is zijn doel. En... En als een mens erg hoog is, bijvoorbeeld, op, het, op, een, op de schaal van, geestelijke schaal, dan, en hij zichzelf genegen, zeg je, ontvankelijk maakt. Dat is bij Rumbel bedoel ik altijd met ontvankelijk. Dat jij jezelf klein maakt van binnen, dat jij wil graag, uh, uh, het, uh, laten we zeggen, de schepper um, aangenaam doen. En daardoor maak je maakt jezelf ontvankelijk. Dan kan de ziel bijvoorbeeld op aarde, alle zielen zijn al geweest op aarde. Dan kan bijvoorbeeld de ziel van hier, van zeer aan binnen jou bezoeken. En in jou bijvoorbeeld, als het ware, komen in jou te leven. Alleen zolang dat jij nog goed doet. Maar stel dat jij gaat jezelf slecht gedragen en slecht leven, dan verlaat je jou. En daarom, iemand die echt Kabbalah leert, die is erg voorzichtig met alles. Want in jou komen al bepaalde zielen te, te wonen jij bent erg voorzichtig daarmee, net zoals als bij jou de hoge, de hoge gasten komen bij jou logeren. Stel dat opeens komt iemand bij jou en het is veel hoger dan de koningin der koninginnen. Als, stel dat de koningin komt opeens bij jou op bezoek brengen. een lotje een lotje werd een lotje gewonnen en, en dan is het ooit bij een koningin dan uh, komt dan het uh, postlotterij en dan komt ze bij jou op bezoek Nou, hoe zal hij dan haar ontvangen ja? laat hoe hoger, hoe meer is het als voor iemand die streeft naar het, naar het ultieme hoe meer is het dat een ziel komt van boven die jou komt te helpen. Dat jij verdient het op een of andere manier. Dat de hogere ziel komt jou te bezoeken. En die kan in jouw leven. En die helpt jou. Om jou te... te ja, om jou, in jouw correcties. In jouw te koning. Dan moet je voorzichtig daarmee omgaan. Want die kan altijd... Als je dat nou Dan gaat die vertrekken. Want waarom? Het is niet opgelegd. Het is, het is vrijwillig. Begrijp je dat? Jij bent opeens... Uh, hier, jij bent hier ergens en jij bent opeens ontvankelijk. Jij doet goede zaken, je goed dingen doet, je leeft. En dan komt een ziel opeens op jou, want alle zielen zijn al geweest hier op aarde. Begrijp je? Want er zijn nog sommigen nog niet geweest, maar de meeste zijn al geweest. Ook van Aatik dus, dus alle zielen zijn al geweest en niets verdwijnt in het geestelijke. Net zoals regen komt van boven en komt nooit regen weer van beneden naar boven, ja of niet? Zo is het ook. Met het, met het geestelijke. Dat komt altijd als iemand een grote rechtvaardige. Die naam is een beetje ouderwets, al, wets. Ik ken geen ander woord. En iemand die de tzadik, we noemen dat. Die komt bijvoorbeeld in onze wereld. En die heeft de schiena, de goddelijke vertegen, vertegen, vertegen, vertegenwoordiging, Aanwezigheid. Zo naar beneden gehaald. Van, van de wereld bijvoorbeeld van aborigine, dan blijft dit eigendom als het ware van de hele mensheid, ja? Maar we zien het niet natuurlijk. Maar als iemand hier op aarde dan zichzelf corrigeert etcetera, dan kan een ziel die ooit ergens geweest is, doet er niet hoe waar. Die gaat hem in hem penetreren, in hem die mens. Want voor een ziel is het is het vlees is niets. Die komt gewoon in jou. En gaat jou helpen in al je correcties. Begrijp je nou? En niet dat wij denken dat er, er komt een licht ergens daar. Alles zit al. Alle, uh, alles zit al hier, hierin. Uh, wij zien alleen niet. Uh, onze ogen zijn, kunnen niet zien. Ook op dezelfde manier. Zijn er ook. rondom ons. Enorm veel. Hoe zeg je dat? Shedim. Hoe zeg je dat? Enorm veel en, Geesten heel veel geesten, allerlei geesten. Dus Talmud zegt, als wij onze ogen echt zouden een hogere dimensie hebben van onze ogen, dat wij zouden kunnen zien, wij zouden direct doodvallen van de angst, wat er allemaal ons omringt. Want wie, wie, dan, wie, zijn wie zijn de producenten van die uh, heksen en, en, zeg ik dat, en geesten? Wij. Wij produceren zij door onze verkeerde beelden, door weet ik van alles wij zien dat niet als je kijkt naar die films en dan ga je dat produceren dan ga je dat allemaal drie leven dat allemaal die, die, die, die, die. War, Star Wars so, klaar, jij produceert dus die, die geesten al eh, rondom jou en die gaan jou beheersen Dat is, is heel speciaal en dan welke welke, dan, welke ziel van een, van een rechtvaardige kan dan jou penetreren als jij omringd bent met die, met, die, met die helden van, laten we zeggen, van Harry Potter verhalen, of weet ik veel, of van die uh, Star Wars, etc. Er is geen kracht meer die kan binnenkomen. Je bent omringd, jij je hebt jezelf een panzer gemaakt rondom jezelf, en wie kan je helpen dan? Alleen als je op je knieën komt te staan. Van binnen. Dat je de ware realiteit wil zien, niet die... Die, het, en niet de Hollywood uh, Peppe dus maar we bedoelen hier ook Amerikanen ook Amerikanen bedoelen ook dus niet, moet je niet denken dat Amerikanen niet alle Amerika Amerikanen zitten hier onder in onze wereld zitten ook uh, wel een paar uh, die wij niet kennen die mensen niet kennen die zitten ook nu al ervaren ook de geestelijke. Altijd zo. Ik ben nooit anti-Amerikaans geweest. Uh, maar uh, ik bedoel alleen. Ik spreek nooit over volkeren Of iemand anders. Maar Amerikanen bedoel ik. Omdat ik ken mijn dochter zitten in Boston. Ja? Nou, echt Amerikaanse dochter. Heb ik. Maar. Uh, maar. Die zijn zo. Eeuw in. Eeuw uit. Zo in de materie zijn. Verwikkeld. Dat de weg, naar de, de weg naar de ware realiteit is. Minimum. Natuurlijk ook zij zullen eruit komen. Absoluut. Na alle volkeren zullen ze de laatste komen. Net zoals ze waren de eerste in de materie, zullen ze ook de laatste in de geestelijke daar, daar komen. Absoluut. Hier is het de hoop, maar hier is het nog niet zo. Ik, Nederland, inderdaad, oké. Okay het is wel, het, het zit wel, wel, nog iets, iets, iets, niet alleen de religie, maar het zit nog iets wat, maar, ik zou niet weten hoe ik aan Amerikaan zou kunnen geven. Het zit zo, ja, zit zo ingebakken, dat ze alles met hun hoofd, of met hun materiële geest willen, willen, willen dat begrepen, en kinderlijk. Ook hun boeken over Kabbala. Moet je niet aanraken. Absoluut niet want. Oké. Dus. Oké, we zien het wel. Nou, dat is dus de toestand van nu. De toestand van nu is dus dat zoals we zien het wie dit. Vanaf de tabuur tot wat we noemen parsa tot de punt van onze, dat is de punt van uh, wij noemen dat ook punt van toekomstige wereld. To toekomstige wereld. Ja. Dat vanaf die parsa tot de, to de punt van de toekomst, toekomstige wereld is de wereld at Dat is de wereld van correctie. Alle Zegen, alles komt daaruit. En dat is de wereld waar het absoluut geestelijk is. Alle wortels van ons, al het levenslicht komt daaruit op ons. Of wij ons bezighouden met Kabbalah of niet, dat is het niet. Oké, okay. en daaronder zijn de werelden bria. Veolbria betekent, wat is Veolbria? Dat zijn geestelijke krachten, een set van geestelijke krachten. Een hele, laten we zeggen, ook een soort, uh, een soort uh, hiërarchie van krachten. Waarbij, laten we zeggen, 90% wordt goed is goed en 10% kwaad. Als het ware, niet kwaad, maar we zeggen het alleen ten aanzien van elkaar. Jetzera is 50-50. 50 goed, 50. Zo wordt het ervaren qua krachten. Als je is 90% kwaad, ra en 10% goed, tof. En in onze wereld is alleen maar kanker. Als je goed is, voor zichzelf is het natuurlijk 100% goed. 100% goed voor zichzelf. Maar uh, omdat bepaalde, we hebben gezien, bepaalde breken van Kelim was het, Shirata Kelim, bepaalde breken van Kelim was plaatsvond. En wij moeten nog binnen 6000 jaar correcties doen. En bepaalde dingen moeten we naar boven brengen. Uh, laten we zeggen, hier zie je ramp in een bal, goed, daar moet nog iets bij komen. Uh, dat kunnen we zeggen dat dit. Ten aanzien van zichzelf is 100%, maar ten aanzien van ons is het natuurlijk bijna 100%. Maar het is eigenlijk 100%. Qua wortels is het 100% goed. Daar komt alleen maar goede van. Maar daar zitten natuurlijk ook wortels van kwaad. Wortels. Maar wortel van kwaad is niet erg. We zullen met jullie leren dat de bedoeling is dat. Uh, om jezelf te corrigeren, dan moet je altijd komen bij jouw wortel. Eerlijk, laten we zeggen, dat bepaalde kwaad dat jij hebt, dat jij moet komen tot de wortel van die kwaad. En dat is al correctie. Vergeet je? je, moet je de wortel van de kwaad, van de bepaalde kwaad wat in jou is, dat is al correctie. Want in de wortel van de kwaad zit geen kwaad. Het is alleen een wortel. En wortel zit geen kwaad. Maar, we gaan het even wat ik bedoel verder, kijk. Dus de bria, et sera, wassila, dat zijn zoals die nieuw staan. Dus onder die onder die parsa. Wat betekent onder die parsa? Dat betekent dat onder die parsa, parsa betekent dan een, een lijn, scheidingslijn, tussen eh, uh, eh, uh, wat ik zeg, kdusha, heiligheid goddelijkheid, absolute goddelijke. en hier zitten al, we hebben gezien, hier zit al kwaad, min of meer kwaad, en hier komt geen lichtgochma uh, licht van de wijsheid, komt niet in pure vorm meer onder de parsa. onder de parsa komt alleen wat we zeggen, wat we noemen dat oor chassadim, licht van chassadim Licht van genade. Oké? Okay. Dat is wat komt hier naartoe. Ja. Maar licht van gochma. kan niet komen hier naartoe. Okay. komt alleen licht als ik weet heb ik gezegd, licht als het niet licht, licht van de Bina. Okay. Het is geven, Maar het is zwakke licht. Het is wel een enorme licht als we in Briab komen. Maar het is wel zwak ten aanzien van Absolute. Absolute is volmachtheid. En dat is wat nog moet gebeuren. Nou, wat is de correctie? Wat, wat is, wat is, wat is, correctie moeten mensen, mens wat überhaupt maken. De bedoeling is dat de, de wereld is geschapen voor 6.000 jaar. 6.000 jaar betekent in de eerste instantie natuurlijk 6.000 jaar van correctie, 6.000 correctiefase. Het hoeft niet altijd te corresponderen overeenkomen met kalenderjaren, maar we zien het wel een beetje wel overeenkomen daarmee. Maar ook wij leven nu in het eindfase van de komst van de Messias, Messias, Messias. Alles laat ik u zo, vanaf ah, vandaag komen we tot het eind doen voor het eerst. Het is waar ik wat ik nu over heb nooit over werd gesproken in Nederland en België, ik weet niet hoe verder ik wil niet geval niet ik ben, ik ben op. ik ben gesteld. Over Nederland en België. En over andere landen. Dat is niet mijn. Uh, uh, it is mijn taak is. Uh, Nederland republiek. Dat. Wat is verwacht van de mens? En niet alleen de mens. We hebben welke. Welke. De, wat, welke. Uh, uh, schepsels hebben wij? Soorten schepsels. We hebben. Van beneden naar boven. Huh? Levenloze, ja, levenloze natuur. Dus, hoe dat? Stenen, ook hemellichaam is het ook, ook uh, niets anders dan levenloze natuur. Levenloze, dan hebben we wet. Dan hebben we vegetatieve, zeggen dat? Planten, ja? Planta, planten. Planten, of hoe oh is dat? Vegetatieve natuur. Dan hebben we dierlijke natuur, dierlijke natuur. En mens. Vier. Net zoals vier, vier letters van de naam van de schepper. Jud, He, wa, He. Ook hier zien we het zelf. De mens bevat in zichzelf alle vier. Alle vier heeft een mens. Kijk, we hebben nagels. Van de natuur. We hebben vlees. We hebben planten in onszelf dat is ook net zo, haar bijvoorbeeld, is net als planten, alle die andere dingen hebben we in onszelf, tanden, we hebben al de natuur in onszelf. maar alleen de mens is opgedragen en ook de kracht in zichzelf heeft meegekregen om zich te corrigeren. En als de mens zich corrigeert, naarmate de mens zich corrigeert, ook, laten we zeggen, de mens zich verheft, in dezelfde mate gaan ook alle andere naturen verheven, zichzelf verheven. Kay? Dus wij spreken altijd over mens. maar de andere, die anderen gaan mee gewoon. Uh, nou, de 6000 jaar correctie betekent 6000 fasen van correctie. De eerste fase is... Uh, en welke correctie? Wat behoeft de correctie? We hebben gezegd: boven de parsa is alles, mag, de, mag het licht wel binnenkomen. Licht van, licht van wijsheid. Licht van gema. Onderaan niet. Waar begint de gisarom? Begin begin de, de, de, de, de, het gebrek begint onder de parsa. Nou, dus alles wat onder parsa moet nu gecorrigeerd worden. Dat betekent dat. Die moeten we nu in 6.000 jaar omhoog, te, omhoog brengen naar het ze Oké? Okay? Dus, wat, waar gaat het om die bria, was ja. De eerste mens moet natuurlijk uh, uitkomen in het geestelijke. Het gaat al het gepaard samen. Dus, wij spreken hier überhaupt niet. Maar, dus, Asiya, Briya, Etzia, Yetiraiya, Briya, die moeten dan in 6000 jaar opgetrokken worden naar Atziut. Dus zichzelf corrigeren. Hier heb ik al opgetekend. De eerste 1000 de eerste jaar is betekent dat Briya al. De eerste 2000 jaar. Elke, elke wereld is 2000 jaar. Oké? Okay? Dat heb ik niet gezegd. Dus. Bria 2000 jaar, Yetzira 2000, 2000 jaar en Asiya ook 2000 jaar. Okay. En daarom is ook 2000 jaar de mens leefde zonder Torah. Torah werd gegeven in 2224 na het ontstaan van de wereld. Ja, dus eigenlijk de 6000 jaar vanaf het moment wanneer de 6000 jaar geteld werden. De Joodse jaartelling is het nu 5700. Ja? Zo veel. Huh? Ja, zoiets. 5700? Ja, Dina? Ja, zoiets. Goed opletten. Dus, oké? Dan komt de transcope, transcope, komt de Messias, en jij weet niet. Dus. 2000 jaar elke, dus 2000 jaar was geen Torah nodig. Ja, vanaf het scheppen van de mens, we zullen zien wat het scheppen van de mens was. Er was geen Torah nodig. Ze waren zo dicht bij de schepper. dat ze hadden gewoon, als je dan iets misdaad deed, dan kon je gewoon even zeggen, oei, de bonde al Ze zeg je dan, zeg je dat. De meester van de wereld. Ik heb iets verkeerd gedaan. Okay? En was direct ik van kracht. Was gelijk correctie. Was genoeg. In, de, in, het, in hem was genoeg al correctie. On, ongeacht het feit. Ondanks het feit dat Adam heeft gezondigd. En, maar toch was het eenvoudig. Want ze waren erg dicht nog bij, de, bij het licht. En, maar, daarna werd de Torah gegeven. Na 2000 jaar, dat betekent dat met ingang van de wereld Yetzirah. Want de zielen werden al een stukje egoïstischer. Ze konden niet meer zo uh, zeggen van... Va va va Vader, sorry, ik heb niet iets misdeld. En dat is helemaal geleden. Nee, dat kon niet meer. Dan moesten ze een Torah hebben. De, de Bijbel moest gegeven worden, zoals Mozes heeft dat ontvangen. En ze moesten dan... Uh, die moest dan zijn lammetje meenemen, bijvoorbeeld naar de tempel, en allemaal dat, en zien hoe die tempel, dat, hoe dat wordt geslacht, etcetera cetera, et cetera, en dat spijt hebben, et cetera, hele procedure. Maar ook dat, was voor hem dus, genoeg om, ver, ver verzoening te krijgen. Verzoening, dus uh, kapara, verzoening te krijgen. En, dat was 2000 jaar van Torah. Oké, okay. Van de, van de Bijbel. En mijn volk zit nog steeds daarin. En nu is de tijd van de, de, de, de, vierde, de derde. De derde zeg dat, en nu zitten we in het corrigeren van Asia. Dus de derde. De derde 2000 de twee, twee jaar. Betekent de 2000 jaar van de yamota Mashiach. Van de komst van de Messias. Dus wij zitten in een periode 2000 jaar. In de laatste periode van de komst van de Messias. Dat staat in de Torah. Dat staat in de Zor. Dus het is niet iets uh, wat ik zeg dat dit uh, van andere religie afkomt. Ofzo. Alle religieën hebben alleen van de Torah, van, van, van Joden overgenomen dingen. Begrijpen ze of niet, doet er niet toe. Dus, en nu is de tijd van de komst van de Messias. Dus de hele 2000 jaar. En we zijn dan al een. een aan uh, de, uh, de vooravond, tot het zeggen van de komst van de missie. Dus eigenlijk, de Torah in onze tijd, Pshat, de Torah eenvoudig zoals mijn zoals volk dat doet, omdat natuurlijk moeten, ze moeten dat wel doen, doen, voordat ze volwassen voor worden geestelijk, dat ze ook geestelijk, Rouhaniyut willen, geestelijke willen, maar ze doen het nog steeds. Met handen en de voeten, ook goed. Dat is niet erg, omdat het nog niet, niet, niet volwassen geest. Maar in principe in onze tijd is de Torah zoals die gegeven was, is niet meer, uh, het is wel bindend, altijd bindend, maar de mens moet al niet meer met handen en de voeten dat doen, alleen zoals zij dat doen, maar ook innerlijk dat doen, via intentie dat doen. Okay? Dus dat zijn de 6000 jaar van correctie. Wat is dan de correctie? Dus wij zien het wel hier. Kijk, dat is de Parsa. In de eerste 2000 jaar van de correctie komt Bria boven, de, boven die Parsa, boven het punt van to toekomstige wereld. Toekomstige wereld is dus de wereld van volmaaktheid. En de Bria is opgestegen. Zie je, Bria is boven. Na 2000 jaar. Wanneer 2000, jaar, de eerste 2000 jaar al verstreken, komt ook iets boven het water. En in het de derde 1000 jaar komt ook Asia boven het water. Nou, dat is de hele correctie, waarbij de eerste fase van de correctie, dat is zeggen, 6000 jaar van de, van de correctie tot de uiteindelijke correctie, heet gemarke kon. Wanneer al die, die, die werelden zullen omhoog trekken en boven, boven de parza blijven, de, boven de punt van de toekom, het punt van de toekomstige wereld, op dat moment zullen alle zielen uh, gecorrigeerd worden. En dan, op dat moment, zal de Messias komen, de kracht van de Messias. Wat is de kracht van de Messias? Allemaal zo, Messias, we zullen leren. Dat is het licht. Ketter. En die zo'n sterke kracht heeft, dat die dan, uh, wat is dan, oké, okay, stap voor stap. Dus we hebben gezegd, na 6000 jaar, alle werelden, met de mens, wat betekent wereld, en daarin de mens. Want de werelden zijn uiterlijke deel van de van de, van de schepping. en daarin zit de mens moet je altijd weten de wereld betekent dat we daarin zit de mens in zijn ervaring dus de mens zit natuurlijk hier fysiek de mens zal altijd hier blijven zitten dat wij niet denken dat we ergens gaan opstegen weet je dat net als omhoog met een parachute je, omhoog als een ballonnetje gaan we ergens opstegen. de bedoeling is dat we dat de schina de goddelijke uh, uh, Aanwezig. aanwezigheid die hier op aarde gebracht wordt en niet dat we het omhoog halen, naar boven, daar is genoeg aanwezigheid. ik bedoel de hele kunst het weet naar beneden halen, goed onthouden wat ik zeg, en niet dat wij engeltjes worden, dat is niets. er zijn genoeg engeltjes die veel gemakkelijker zijn dan wij dus de mens zal blijven hier natuurlijk, hier op aarde maar zijn ervaring zijn, zijn waarneming. Zijn qua krachten. Zal die verbonden worden. Met de geestelijke werelden. En zal die dan uitkomen. In de toekomstige wereld. Dat betekent dat die ervaren zal de toekomstige wereld. Okay. Dat is de eerste fase. Zeggen. Dat is dan. Tot de komst van de Messias. En dan komt de kracht van de Messias hier. Na 6000 jaar. En deze fase kunnen, wel, kunnen wij wel bereiken. De mens persoonlijk, laten we zeggen, voordat 6.000 jaar van de hele wereld ver, ver, verstreken waren, kan individuele mens dat zelf bereiken. Wat betekent dat? De is zijn nog bezig. De anderen, het is net als lopen van marathon in Amsterdam. Ja, de ene is al even is terug als hij al een biertje drinkt. En de andere is ook, pff, nog poef, nog... Uh, ergens nog, moeten nog 20 kilo, kilometer nog uh, hebben nog voor de boeg. Yeah. dus sommige mensen die berekenen dat, bijvoorbeeld de judaars heel grote, die berekenen al tijdens hun leven, Berekenen ze dat. Ari bijvoorbeeld. Ze berekenen al tijdens hun leven al die gmartikum dat uiteindelijke correctie wat de hele mensheid moet bereken na 6000 jaar. Oké. Okay. En wat doen ze, zij wachten op ons, als het ware, zijn zielen helpen ons, en wachten totdat het allemaal, tot wij allemaal, de hele mensheid, klaar zal komen. En dan zullen dan, dan zal dan de, de Messias, de kracht van de Messias komen, dus de, de kracht van het licht uh, ketter, en dan komt dan, daarna komt daar, vervolgens komt dan tien. Uh, de eh, duizend jaar van, duizend jaar, jaar van Shabbat. Dat betekent rust. En dat is dan duizend jaar, dat is dan de zevenduizendste jaar, ja of niet? Zesduizend jaar plus, plus duizend jaar van correctie. Dat totaal wordt het dan zevenduizend, ja of niet? <coughs> zevenduizend. Net zoals zesduizend, zes dagen van uh, hebben we hier en één dag is Shabbat. Ja? Niet traditioneel, maar qua krachten. Zo so ook, zal ook duizend jaar van correctie, van de, uh, duizend jaar van Shabbat komen. Ja, christenen hebben het ook opgeschreven, hebben het ergens staan. Duizend jaar van, duizend jaar van zomaar. Alles is overgenomen natuurlijk. Maar die duizend jaar van Shabbat, wat zullen die duizend jaar van Shabbat zullen zijn? Hoe kan ik jullie vertellen? Wij leren met jullie alleen tot hier onze taak is tot hier tot die 6000 jaar heet damei Torah de smaken van Torah dat is de kabbalah die wij mogen wel vertellen tot hier kijk daar je daar ziet het wat gaat verder worden na 6000 jaar, we kunnen alleen, ik zal je zo vertellen tot het einde, absoluut, in grote lijnen. maar hoe dat eruit ziet, hoe je dat voelt onmogelijk te vertellen ten eerste, ik ben daar nog niet om dat aan jullie al te vertellen. Ik ben nog niet in, een, in een mijn gemartheekoon. Aan de andere kant. Mens, de mens die uh, die, die al persoonlijke uh, uh, uiteindelijke correctie bereikt. Die kan het aan niemand anders vertellen hoe dat voelt. Dat? Hoe dat voelt in de, uh, na die 6000 jaar. Waarom? Geen artsen dementie meer daarvan toepassen. Er is onze taal, welke taal dan ook, is dan niet toerekend om uh, zeg dat, uit te beelden, uit te drukken, hoe dat voelt daar, hoe dat, de, de ervaring van daar. Je kan het niet uitbeelden, daarom kan het nooit vertellen. En daarom alles wat hier na 6000 jaar, mag niet, dat heet uh, Sodot Torah, heet geheimen van de... Uh, ik heb hieruit vanaf 6000 jaar. Jij vindt dit nergens in geen boek, geen woord staan. Niemand beschrijft het en mag niet het ten eerste. En alleen de grote, zeer grote kabbalist kan alleen mond tot mond aan zijn beste leerling vertellen. Alleen als hij het waard is. Okay. Ik weet niet in onze generatie dat helemaal is. Doet er niet toe. Maar dat is wat. En dat mogen we wel te ver mogen we vertellen. Dat kan je allemaal vinden in elke winkel. Voor Kabbalah. Wat wij doen ook. zoger allemaal beschrijft alleen dat. Er zijn natuurlijk altijd toespelingen op meer. Maar wij zullen hier alleen tot hier. Vergeet dat? Dat mag wel. Het is zelfs dat het mag, mensen dat absoluut dat berekenen niet, zelf. Maar, dus ja nogmaals, de, zorger, de zorger beschrijft alleen hier een stukje van het zilut. Zeggen, ze, oh, soms tot, tot tot helemaal tot het zilut, maar meestal is het zo halverwege Abou naar beneden en dan, dat, dat is wat is dus, zor. Alleen Zorger helpt ons dus. Wat zegt, wat bedoel ik daarmee? Zorger, ze helpt ons om ons van briya etc. Wat van ons? Ten eerste bereiken dat. Om te bereiken die niveaus van briya etc. En om ons te helpen om die in absoluut te brengen. Begrijp je dat? Want de zoger spreekt dan, laten we zeggen, van van, van zelfs als die, zoger spreekt altijd vanuit absoluut. Dus als wij leren zoger zullen we absoluut al ervaren. Begrijp je? Stap voor stap zullen we dat ervaren. Op, ook op onze lessen zullen we absoluut gevoed worden vanuit de wereld zo. Kijk, nu praat ik alleen. Als ik kijk naar zogeren, dan, dan wordt het een heel ander les. Absoluut ander les zal het zijn vanaf september. He? Dag en nacht. Miljarden maar hoger dan alles wat ik ooit heb verteld. Dus Omdat niet zal ik spreken, maar zover zal spreken. Ook ik nieuw spreek ook niet ik. Maar natuurlijk wil ik meer naar beneden, naar jullie, wegbrengen. Maar vanaf september zal ik het niet zo doen. Vanaf september was het zo doen, dat ik zal het leren. ik zal ook natuurlijk naar jullie brengen, maar de bedoeling is, de hele wereld doet het verkeerd kinderlijk. Maar de tijd is gekomen voor de rijpe, rijpe ontwikkeling. Dus vanaf september zullen we het zo doen, dat ik zal jullie meeslepen naar boven. En niet dat ik probeer dan de torade de eeuwigheid naar beneden te laten komen. De hele bedoeling, we zien wel dat van de correctie, is dat wij omhoog komen. Ja? Nog niet? Straks zullen we zien. Dus dat is al Alles wat wij moeten doen nu, is dat wij naar het zilot komen met al onze uh, krachten tot het zilot komen. En als je komt natuurlijk van het zilot, dan komt het altijd tegenliggen. Als je gaat omhoog, dan wordt altijd automatisch ook naar beneden het goede gebracht. Begrijpt het is niet zo dat éénrichtingsverkeer is, altijd tweerichtingsverkeer. Dus als je naar boven je streeft, dan komt van boven licht naar beneden. In hoeverre je naar boven doet. In dezelfde mate wordt het naar beneden uitgestraald. Ja? Middag tegen middag. Okay. En de volgende, op de volgende, eh, na de pauze zal ik nog tot het einde der tijden. Zal ik alles vertellen hoe dat allemaal verder zal zijn. We gaan verder nu, naar het tweede gedeelte. Okay. We gaan verder nu, naar, we gaan nu naar de, naar de zevende duizend jaar, ja? naar, de, naar de duizend jaar van Shabbat. We zullen Zo direct naar de zevende duizend jaar, van de duizend jaar van Shabbat. Nogmaals. Wat bereikt een mens, als die zijn eigen persoonlijke correctie heeft volbracht? Natuurlijk heeft hij dan de hele Torah volbracht, absoluut. Wat betekent volbrengen de Torah? Als iemand Torah leert op het niveau van pshat, op het niveau van gewone verhaal. Moses ging daar naartoe met, met zwijtende voeten, met dat, weet je... Hij ging daar naartoe, Abraham ging daar naartoe, weet je, gewoon pshat, weet je, pshat. Gewoon eenvoudig, gewoon een historisch verhaal. En een beetje dat, dan is het een beetje, dan is, kan hij dan, hervaar hij dan asia, als het ware. Dan is het Torah voor hem, Torah van de wereld Asiya. Dus de, mijn, 90% van mijn volk is dan bezig met de Torah, op dat niveau van Assia. Als iemand leert de Torah bijvoorbeeld voor de wetten, weet je, Mishna Jod, mis Mishna, mis de wetten van zeerde uh, dan. En een beetje Midrash, een beetje alle haligorische vertellingen. Dan, dan, dan erfar je dan iets zera. Maar allemaal, allemaal georloft, niet geoorloofd Kosher, niet kosher. Etc. Et Waarom? Want zijn Torah is van niet zira. Maar heb dat? En iets weten we dat, 50-50. Dan is betekend dat iets kosher is, iets niet kosher, iets heb je dat, iets uh, dat en uh, iets uh, dat, dat. En als iemand in Bria komt, dan betekent dat die al Talmud leert, maar niet hoger. Daarom al mijn volk, die zit allemaal onder, lekker onder die toekomstige wereld. Ze denken dat ook de wild, dat de toekomstige wereld is een plaat. Ergens. Terwijl het is allemaal uh, aan hen. Omdat zij willen Kabbalah. kabbala niet leren. Kabbalah betekent Torah van het niveau uit Begrepen? En wie leert Kabbalah van het Dat betekent niet dat jij al daar bent. Als iemand al daar in het Zilud komt. Een grote kabbalist, Dan is voor hem niet meer geldig... Uh, onrein, rein, onrein natuurlijk hij weet het wel van rein, onrein maar hij is dan boven dat onrein en rein begrijp je toch? Zijn Torah, zijn bevatting, zijn zuif, gezuiverdheid geen, begrijp het, zijn zuiverheid is zodanig dat hem kan niet meer dat kwaad doen of dat rein of onrein en als een mens komt tot ervaren van onderste kant van ...abbewe iemand, dan over hem wordt gezegd, dat hij de zoon van God is. Dat is een Joodse begrip, absoluut Joodse begrip. Waarom hebben Joden dat niet begrepen? Omdat zij leren de Kabbalah niet. En daarom als iemand die zit in de, in de, in de Torah van Bria, Yitzira, Basia, als je hem spreekt met hem over God, de zoon van God, of de zonen van God, dan is dat natuurlijk voor hem belachelijk. Want hij zit in de Torah van onze wereld. hebben van die lagere Torah. Met handen en voeten te, doen, te vervullen. Moet je ook doen. Maar dat is alles wat ze we doen. Weet begrijp je begrijpen dat? Dat is iets over die Torah. Dat is dan volbrengen van de Torah. Als iemand die 6000 jaar heeft mee, uh, correcties gedaan van die 6000 jaar. betekent dat hij de hele Torah heeft volbracht. Alles wat in de Torah geschreven is, heeft hij al voorbracht. Oké. Okay. Dat is dan 6000 jaar. En, maar toch blijft nog iets, iets niet gecorrigeerd. <laughs> altijd spreken we iets van de prachtige dingen, maar er zit toch iets, iets, altijd iets. Waarom? Er zitten bepaalde wensen die nog steeds dood zijn, die niet te corrigeren valt, tot voor de komst van de Messias. Wat betekent Messias? De kracht, het licht van ketter. Licht dat alles doorheen boord. Want hieronder, onderaan, hier altijd zitten hier, waar, hier ergens onder, zitten altijd, zitten wat we noemen dat, maar dooraklipot een compartiment van onreine krachten en wij corrigeren dat wat wij kunnen maar daarna blijft nog iets over blijft nog iets over van die onreine krachten die wij niet kunnen corrigeren zo okay. so is het en geef niet en dan is het maar als een mens zichzelf corrigeert zoals het behoort dan is hij volmaakt ...tot de komst van de Messias. Okay. Dan hangt natuurlijk hieronder iets... ...van kracht... ...dat het toch hangt... ...iets waarbij... Het, ...het is net als... ...het is, voelt niet meer... Uh, dat, het, ...dat het als het ware... ...dat dit jouw verleden kan... ...niet meer. Maar wat je ermee ook doet... ...zou niet meer... ...dat zal je niet verleden... ...of uh, tot zondige... Uh, brengen, maar het is net als net als, net als dust zeg ik dat. net als stof der aarde het is niet meer er zit geen heiligheid meer daar, er zit geen vonken meer van licht wat je ermee ook doet maar het zit geen, mechanisch kan je dat wel weten maar het zit geen, het trekt niet de krachten van jou naar beneden Nee? Dus daarmee kan een mens zich corrigeren. Dat is wat on, alles wat wij doen met jullie. We zullen dat allemaal, al ons streven, is die 6000 jaar van de correctie. Al dat zullen we allemaal met jullie leren. Hoe moeten we ons corrigeren, et cetera, et cetera. Ook technisch, ook technisch. Uitgewerkt. Zullen allemaal dat allemaal leren. Daarom is het een hele proces. Je kan niet in uh, een cursus Kabbalah. Drie, tien, voor tien lessen cursus Kabbalah geven ze daar een, weet het, een cassette, geven ze de tien lessen. Vragen ze ook enorm veel geld. En dat, Wat is het voor tien, tien lessen? Je moet, het, is, het is levensdoel. Kabbalah, levenstaken. Het is steeds van hoger naar hoger. Hoger naar hoger. Ja of niet? Kan je ergens stoppen? Zelf, zelfs als grote kabbalisten, zeer grote kabbalisten. Die komen helemaal tot hun eigen persoonlijke vervulling op onze wereld. En zij nog leven zijn in lichaam. Dan hebben ze niets te doen. Kan je voorstellen dat? kan je voorstellen dat jij leeft, leeft in onze wereld zoals de grote kabbalisten waren, sommigen. Die kwamen absoluut tot zijn correctie. Hij weet niet meer wat te doen. Hij is, alles, hij is uitgecorrigeerd een probleem. Er waren zeer grote die begonnen dan te bidden tot de schepper. Dat zei dat hij hen ziekte zou brengen of iets anders. Want dan kunnen ze bidden, dan kunnen ze vragen om iets. Begrijp je? Wij vragen, je moet vragen om iets, ja of niet? Je moet vragen de schepper om als je tekort heeft, dan moet je iets vragen. Dan moet je gebed uitspreken. Maar als iemand volmacht is, nou, hij wil iets, hangt wel iets daaronder wat wat normaal, maar hij is al volmaakt. Ja. En dat die blijft nog leven, dan geeft misschien op al die, iedereen is verschillend, dan geeft de schepper andere doel, laten we zeggen, extra doel aan die persoon, dat die dat iets doet, et of misschien kan die ook zelfs, ik wil niet, dat is persoonlijk, dat is al boven onze 6000 jaar kan het komen, Daar kunnen we niet over spreken. Oké? Dat is die 6000 jaar. Dat nou blijft iets toch, wat wij noemen dat Leva Even, uh, een hart bleef nog over een bepaalde vorm van, een bepaalde soort enkele, uh, bepaalde 32 wensen die wij niet kunnen corrigeren. We zullen allemaal, allemaal dat allemaal leren afzetten. Maar, geeft niet, maar dat is dan, ben je allemaal volmaakt, wat, het, wat die 6000 jaar betreft. En dan begint die 7000 jaar, wat nergens te leren valt. Want zelfs als een mens komt naar zijn volmaaktheid en die gaat verder dat ervaren wat verder is, hij kan het aan niemand vertellen wat het is. Het is, het is absoluut onmogelijk om te vertellen. Zelfs over onze, zelfs als, als kabbalist die hier zich bevindt, al voelt het zo goed. Je kan ook niet... Ik kan bijvoorbeeld. Absoluut niet een lezing geven aan een gewone mens van de straat. Ik heb geen contact meer. Ik bedoel, ik kan wel natuurlijk praten, gewoon, eh, zeg je dit, gewone eh, koekjes, zeg kalfjes, gewoon, gewoon, maar om aan hen te vertellen, absoluut onmogelijk. Ik gaf een aantal lezingen, ja, nog een, een jaar geleden of zo. Ik gaf een lezing aan een Jamsselveen, een, een hele grote club, luxe crème de la crème van, weet het, van die. Met, met, metselaars. Metselaars. Masonen. Vrij huh? metsel, me, metselaars. Sorry, vrij metselaars. Nou, het was allemaal super, was het super. Ik keek naar hen, ik voelde net of voor of mij de klas vol stenen was. En zij menen dat ze iets geestelijks bezig zijn. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het is praten over het geestelijke. Praten over het geestelijke, maar het is absoluut geen geest. Niemand ervaart iets. Het is allemaal... Ja, allemaal, allemaal uiterlijk vertonend. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Absoluut niet. Het is goed bedoeld. Maar ik kon daar niet praten. Ik voel me absoluut zielig met hen. Dan weet ik niet hoe ik, hoe ik aan hen kan vertellen daarop. Zelfs als ik nog spreek over hier. Ik ben nog hier in het zieloet. Op het begin voelde tijd, alles om de, mag ik tijd, Dat maar geef je Maar ik kan ook met mensen, ik kan niet meer met mensen dan ze willen Daarom geef ik ook geen lezingen meer, geen interviews meer. Ze belden mij op van een zeer, van de top, de, een van de tops, top, hoe is dat, tv, tv, station, zo zeg je. tv, tv, <laughs> zo dat, tv. TV, TV, TV, TV, TV, uitzendingen ja? Ze hebben mij gebeld naar, direct na de geboorte van de van die tweede dochter van Alexander. Ze zeiden tegen mij: We hebben informatie dat u alleen on ons kunt helpen vertellen. Wat betekent die datum? Datum van de geboorte van die tweede dochter. Hoe dat zit allemaal. In, in, de, in de hogere. Met de hogere. Met de schepper. Hoe dat allemaal zit in elkaar. Zo die belde mij op. Dan en. Ik heb gezegd. Ik kan het niet vertellen. Er zijn genoeg. Ik zeg genoeg. Eh, mensen die graag dat willen jullie vertellen. Dat fantasmagorisch verhaal. Zullen jullie dat vertellen. Zelfs als ik dat wist, zou ik het jullie niet vertellen, want jullie gaan het verdraaien, jullie kunnen het niet interpreteren. En jullie en jij bent jij tegen hem gezegd, die deze man, en jij wil alleen maar sensatie, ja of niet? Ja, die zegt. Hij dus zegt, genoeg mensen, genoeg mensen die het allemaal hier vertellen, jou allerlei kenners, allerlei heilers, allerlei geestelijke, maar ik zeg het, tegen hem, geen mens... Hier in de omgeving, hier van tussen hier en dan zeggen pak weg duizend kilometer iets waardevols kan vertellen, alleen fantasie. Alleen verhaal volgens dit en dit en dat. Geen één. Hier in Nederland in België, absoluut niet. Geen één bestaat. Maar dat spreek ik alleen hoe vanuit de kabbala en niet vanuit mijzelf. Als ik zou iets kunnen zeggen, dan zou ik zeggen vanuit de kabbala niet mijn mening. Dus, dat was eigenlijk even onlangs dat nog... Uh, maar interview, geef interview, geen interview. Dus, alleen zelfs als ik mij bezighoud nu nog... Met die Kabbalah kan ik al met mensen niet spreken. Laat staan dat iemand heeft zijn eigen correctie al volbracht. Wat, wat kan je dan zeggen over die... Wat dit allemaal... Hoe dat je ervaren is na 6000 jaar. Ik kan u dus zeggen alleen ervaren... Alleen ervaren een klein beetje van het ziel is veel krachtiger, veel machtiger dan alle, alle, alle behagen wat de mensheid de mens had, heeft en zal hebben tot de komst van de Messias. De, de kleinste trap hier, of zelfs de kleinste trap van, van het ziel ja, te ervaren, is, is niet te vergelijken. Met wat dan ook op aarde. Ja, met alle rijkdommen Met al het, van alle andere genoten die de mens heeft. ik kan het niet eens vergelijken. Een kleinste ervaring hier. Laat staan wat die kabbalist al ervaart daar. Maar hier kunnen we niets vertellen. Alleen Ik vertel alleen maar in grote leden dat je weet wat wij we wel mogen vertellen. Een klein beetje. De 7000 jaar is, de 70.000 jaar, jaar, is het duizend jaar van Shabbat. Betekent dat bepaalde reconstructies, bepaalde, zeg dat, that, uitrusting. Dat zoals uh, op Shabbat Jood bijvoorbeeld niets doet, geen geestelijk werk doet. En alles komt weer op zijn, alles wat hij een week daarvoor heeft gedaan, zes dagen daarvoor heeft gedaan, alles komt dan en hij niet de baas speelt over zichzelf. Niet, oh die, dat stukje correctie moet hier naartoe komen. Dat we, maar hij laat het aan de hogere. Zo so, ook Zo so ook hier. Na, in de zes, zevenduizend jaar. Alles wat hebben we volbracht in die zes, zesduizend jaar. Zal op de juiste hokjes gelegd worden. En de hokjes worden niet meer hokjes zoals zo hokjes zo'n zo hakkige structuur wat we hebben gemaakt, maar allemaal komt, daar bovenop komt een vloeiende vloeiende omheining. Dus het wordt allemaal vloeiend, al die correcties die de mensheid heeft begaan. Maar alleen na, al de, na alle, na wanneer de massietjes komt natuurlijk. Want ook de ziel die hier zit, die zijn eigen uh, correcties heeft gevolgd, kan ook, kan ook wel iets zien daar natuurlijk... maar hij is nog behept... met die... met, die, met die stenen hart... Met, met, die, met die correcties... wat hangt bij hem nog... nog niet gecorrigeerd is. Oké? Okay? Dus hij kan wel zien... maar de dood blijft... bestaan. Begrijp je? Nou, dus de zes, de zevenduizend jaar is rust... absoluut rust... de mens weet wat het allemaal zijn... Ik weet het niet. Dus, uh, daarover spreken we niet. Dan, dan komt het... Dan komt het 3000, ...nog nog 3000 jaar. Kijk nu zeer aandachtig. Zeer... ...zeer voorzichtig. Kijk wat gaat verder gebeuren. Die 6000 jaar van de correcties. Wat was dat? Die wereld in Brea, Yitzira, Wessia. Ja? Ja? die onder, kijk, die onder de parsel Zeer voor zich nu. Probeer jezelf nergens nu af te leiden. Want wat ik nu vertel is, eenmalig, probeer het op te nemen in jezelf. Dat zal jou, dat zal jou, zeg het, al nu alvast, als je het goed nu in jezelf opneemt, dat zal jou stralen van, van de voorkant. Voor, van, van het zal je kracht geven, meer dan alles wat bestaat op aarde. Wat bestond, bestaat en zal bestaan op aarde. Als je dat kan opnemen. De hele bedoeling is dat wij niet kunnen opnemen. Dat wij denken dat het ergens anders ligt. Terwijl het hier op aarde hier wat ik nu heb opgeschreven, opgetekend, als je dat luistert, gaat luisteren, en je zal opnemen, zal je meer geven dan al het leren van je leer, dan allemaal boeken, miljarden boeken, pagina's, etc. Etcetera, etcetera. En al je streven zal niets geven. Bria, Yitzira, asia die hebben wij, die de mensheid corrigeert in die 3000, in die 6000 jaar. Waarom? Om dat allemaal te laten brengen naar boven de inatioot. Dan wordt een soort volmaaktheid bereikt, ja. Maar waar? Niet op zijn plaats. Alles wordt omhoog, kijk, alles wordt omhoog, kijk hier, leeg, zie je dat, leeg. Alles wordt omhoog gebracht. Al die lege plaatsen, zie je dat? Dat is, the, that is the, the de volledige correctie. De volmaaktheid wordt wel bereikt, maar bovenaan in de absolute. Ja? En nu, na 6000 jaar, plus 1000 jaar correctie, gaat het allemaal weer naar beneden zaken. Alles is al gecorrigeerd. En alles is al door de 1000 door de jaar van Shabbat, is al vloeiend gemaakt. is tot rust gekomen, tot berusting, tot, tot de waarheid toestand. En nu komt het weer alles naar beneden. Dus de absolute gaat naar beneden. Absoluut, als het ware, die, dus de, de kracht van atseloot, die gaat weer naar beneden zaken. Dus de, de, de wereld, zeg ik, de pu punt van de toekomstige wereld gaat zaken langzamerhand naar het punt van onze wereld. En daarmee gaat het samenvloeien dus het punt van de toekomstige wereld die komt hier op aarde dus de 8e jaar die komt, eerst komt de Asia want alles komt, als het naar boven gaat dan komt de Bria eerst naar boven, ja of niet als het naar beneden komt, dan eerst komt Asia naar beneden, dus eerst komt Asia in 8e jaar naar beneden, maar die Asia is al kijk eens aan dat gaan we hier weghalen, kijk eens aan zie je hier weghalen en eigenlijk eigenlijk waar is dat en ah hier ja en eigenlijk hier eindigt dan dan de de wie dat that, de de yes? ja die is naar beneden gezakt die parsa die parsa de scheiding, scheiding tussen, uh, tussen tussen en, het uh, en en, en en profane is al een stapje naar beneden gezakt dan de 9000 jaar komt nog Yitzera onderaan dan deze wordt weggehaald als het ware en hier komt dan het einde van Atzud en nog de tiende duizend jaar en hier blijft nog iets van onreine krachten over en het duizend jaar is dat alle drie komen naar beneden, en dan de parsa houdt op te bestaan. Dus de scheiding tussen de goddelijke en artsen is weg. En hier eigenlijk komt dan, kom dan de punt, het, punt van, het punt van de toekomstige wereld, valt dan samen met het punt van onze wereld. En begrijp je dat? Dus de komt daar. Waar, is dan, waar zijn dan die onreine krachten? Die houden dan op te bestaan. Dus op dat moment staat het geschreven: Balaamavet Lanetzach. De dood zal dan voor eeuwig zal ophouden te bestaan. Dat is het plan van de schepper. Dus als de messias komt, dan bestaat ja? de dood dan moet nog, moet nog bepaalde dingen gebeuren. Messias komt, dan komen de krachten, gaan de krachten dan uitwerken naar beneden. Absoluut. Dat nee, kost tijd. Nee, wat denk je, dan komt Messias en direct alles is, is klaar. Nee? Alles in, onze, in onze wereld, alles wat in onze wereld is, moet, kost tijd. Dus hier ook als Messias komt... Gaat de krachten uitwerken. Op welke manier kan, kunnen we kunnen, kunnen dat allemaal naar beneden dalen? Door de kracht van de Messias natuurlijk. Maar het duurt nog bepaalde correcties. Dood kan je niet zomaar in één keer, keer zeggen dat. Hop, hop en de dood is al op half te bestaan. Hier komen nog bepaalde gevechten. Bepaalde krachten wat wij, waar we het niet over hebben. Want we weten niet hoe dat allemaal verloopt. Okay, maar, alles loopt, gaat naar beneden. Dus de absolute, zie je dat? die zakt dan naar beneden. Dus volmaakt het zakt naar beneden gaan En uiteindelijk komt het dan helemaal tot, tot hier. Tot de, tot de punt van onze wereld. En dat is waar het over in het Torah staat geschreven. Dat de voeten van de Messias zullen komen te staan op, het op de Olijfberg. Dat is de punt. Dus, de voeten van de Messias. De voeten van de Messias, de Messias, waar staan ze normaal, altijd? Altijd staan ze waar, waar de absolute eindigt. Dat zijn de voeten van de Messias. De voeten betekent zijn hoofd. Dus de kracht van het geestelijke, van het hogere. is natuurlijk hoger. Ja, dan hoog, absoluut, tot, tot en met dat. En dan. En waar de voeten zijn, metasia, voeten, betekent de hele hoogte van het geestelijke. Daarom zeggen we voeten, voeten betekent natuurlijk hier praten we niet over voeten en handen. Als dus wij zeggen voeten, betekent einde van waar het eindigt, het geestelijke, het heilige, het licht. En waar begint de duisternis. Daarom zeggen we dat is de voeten. Dus normaal voeten staan hier bij de parsa. Maar met die, die 8000 jaar, die zakte wel, die voeten als het ware, zakte nog naar beneden. Eén, eentje naar beneden. Dan, 9000 jaar, zakte nog een keertje naar beneden. En naar de plaats van. van en dan zakte het nog naar beneden. En dan komt alles op zijn plaats te staan. Want de bedoeling is dat, dat het licht komt. Niet dat, we, dat het licht niet boven alleen ontvangen wordt, maar dat de, dat de hele geest, dat de, het licht hier komt, naar beneden te staan. Want in het begin hebben we gezien, het begin bij het begin van, het, van de schepping, er kwam een kalm, een lijn van het licht. Er kwam het van Heinz naar je, naar bijna raakte wel de punt van onze wereld. En daarna kwamen allerlei. Kwam allerlei Beperkingen, beperkingen vanuit de kant van de schepping. Eerst hier, hier was beperking dat het licht kon alleen tot hier komen. Ja? Daarna hebben we gezien, uh, kwam het licht tot, tot de parsa. Ja? En zo was het zo, vanaf nu was het tot de parsa. En dan na 6000 jaar kunnen we, na 2000 jaar, gaat Bria, gaat het allemaal de hele, onder die drie werelden, gaan... Omhoog, omhoog. Bria is omhoog. En de volgende is Bria plus Yitzira. En dan weer Bria Yitzira was ja, dan alles is gecorrigeerd. Alles heeft licht. Kijk hier, alles heeft licht van het zuid. Maar zich in de het Maar het is niet op zijn plaats. Oké? Ook op Shabbat, Jod die Shabbat na Echt Shabbat naleeft. Ik bedoel ik niet alleen dat hij alleen maar uh, lekker cholend uh, eet. lekker vlees uh, eet. En, uh, en, en lekker geniet en slaapt veel. Maar die echt weet wat Shabbat is. Want Shabbat is net zo als leek wel op dat. Alleen het is mini. Het is alleen één keer per week. Het is geweldig wat de schepper heeft aan het volk gegeven. Geen één volk heeft dat gehad. En daarom, waarom? Aan aan anderen niet gegeven. Omdat dit volk moet absoluut heilig zijn. Om dat allemaal na te leven. En allemaal natrekken, te Allemaal trekken naar zich, Alle volkeren zichzelf mee. Begrijp je? Andere volken hebben. Iedereen heeft zoiets. Bepaalde doelen. Allemaal kale kaleidoscoop van krachten. Alles is nodig. Alles komt van, van, van, van, van, van God. Maar dit volk moet, moet één keer per week Shabbat houden. Er staat ook geschreven dat als alle Joden consequent. consequent? Nee, als, achter elkaar. Consequent? Nee. Achtereenvolgend. Achtereenvolgend twee Shabbat, twee Shabbatoot, zouden vieren. Het hele volk. Dan zou Messias komen, Messia komen. We kunnen het niet begrijpen hoe dat allemaal kijk is. Maar het is zo. Want als alle Joden, want alle Joden bestaan uit 600.000 krachten die oer-zielen zijn, die alles naar beneden trekken en naar boven trekken. Als alle Joden zou, niet in de auto, auto rijden, maar echt Shabbat zou houden, twee Shabbat. Nou, wat, wat is het nou? nou betaal ze allemaal dat ze even een lekker Shabbat houden. Geef ze ja dan een verlof, één dag vrij of zo. Dat ze het Shabbat ook houden. Dan zou de, de Messias komen. Zou de kracht. Zodanige kracht komen. komen dat. Ik heb geen woorden daarvoor. Oké. Okay? Ik kan het nog niet. Alleen als het wordt het weer filosofie. Begrijp je wat ik doe? Want elke Shabbat. Shabbat ervaart Jood precies hetzelfde. Alleen het is natuurlijk niet jouw verdienste. Op Shabbat komt, als het ware, ervaring het licht van boven. Waarbij jij wordt getrokken naar het zeloed. Dus op Shabbat is het, het is, het is niets te vergelijken. Geen enkel plezier in onze wereld is vergelijken met ervaren van Shabbat. Als je het goed doet. Dat ervaren van Shabbat betekent dat alles wat hier bij onder is, dat jij voelt geen, enkel, zeg dat, geen enkele trekking. Van beneden. Alles wordt gebracht, al jouw kilim wordt gebracht omhoog. Het is met niets te vergelijken. En daarom denk ik, nou, wat, wat, wat ons volk doet eh, als ik dan op Shabbat ze denken, nou, we doen wel net als iedereen. Wat ja, hebben als iedereen doen wij dat. We zijn democratisch, wij zijn dit, wij zijn dit, wij rijden de auto, wij zijn dat. Ik ben modern, dit, dit, dit. Allerlei, allerlei smoesjes, weet je, van ons ego. Maar het is absoluut belangrijk. In de eerste instantie voor de joden zelf. En in de tweede instantie, want de joden leven uh, niet voor zichzelf alleen, absoluut niet. Dan, als de Jood houdt Shabbat, dat betekent dat ook, dat ook in zijn omgeving ook, ook de niet-joden zullen ervaren. Zelfs ze zullen niet begrijpen hoe, hoe het komt dat. Want op dit op dat moment, op Shabbat, trekt de Jood dat, dat, dat soort krachten, van de, van de kracht van de Messias eigenlijk. Maar alleen een klein beetje van die Messias, als het ware. De vonken, vonkjes van de Messias. En in 6000 jaar, elke Shabbat die wij doen, halen wij dat als het ware nog vonkjes omhoog. En dan gaan we weer omhoog. Maar daar spreken we dat allemaal andere keren over. We zien dat wel wat het is. En hier worden de dood opgegeven. Belangrijk is dat je dit, dit schema thuis krijgt ook tekening, tekening uh, maakt uh, tasas voor ons. Dat jij de tekening, dat jij speelt daarmee, dat jij kijkt naar die tekening qua krachten. Dat jij kijkt naar die krachten, dat jij altijd uh, voor jezelf, voor het oog, voor, uh, dat jij altijd ziet dat, dat het einddoel is, dat, het do, dat de dood zal ophouden te bestaan. En dat is het plan van de schepper niet wat allemaal ze vertellen dat, komt ellende, komt dat, en uh, mensen komen weet ik veel, weet je het? Kijk naar weet ik, religie, dat is alles, al alles, ellendige dingen. Waarom? Het is niet dat zij, dat zij bedriegen, absoluut niet. Maar ze kunnen niet zien dat. Om dat te zien, wat, waar we het met jullie over hebben, is, wij spreken al vanuit boven, het hogere. Zelfs als, wij daar, zelfs als wij daar nog niet zijn. We spreken dan van hogere, van het zeloot. En geen religie komt tot absolute. Doet er niet toe. Moet, blijf. Als je ergens in de traditie is, weet je wel. Weet je, dan, absoluut moet je blijven in wat je, wat je bent. En niet uh, springen van een of andere het heeft alleen maar uiterlijk effect. Wat heb je dan? Als iemand zegt, ik wil joods worden. Okay, gaat hij leren dit en dat. Gaat hij leren de... Dit, dit, dit, dit, dit, als je zegt, ik wil Joods worden, omdat ik wil leren uh, van het zeloed. Torah van het Salud. Kijk dat? Torah van het zeloed. En ik wil wel absoluut dat. En je hebt zo'n kracht, dat jij wil het wil En niemand kan jou, uh, zeg dat? Niemand kan jou afbrengen, afbrengen van jou van, tegen, tegenwerken. Want altijd als iemand wil Joods worden, altijd, ook zelfs gewone rabbi's, Die altijd zeggen hem, altijd... Altijd uh, ontmoedigingsbeleid hebben ze. Altijd zeggen ze, nee, waarom moet je dat doen? En dan nog een keer kom je dan, dan zeg je nog een keer. Geen rabbi zegt, oh, net zoals het was in de tijd van, laten we zeggen, van, zeg bekering, bekeringsdrift Nooit hebben joden dat gehad. wel een keertje was het... In nee, nee, nee, nee, nee, nee. een zeer, een moment was wel iets, maar ook daar begrijp ik ook niet. Nooit hadden ze uh, Joden de drift om anderen te bekeren. Want het is altijd, iedereen begreep dat, dat dit enorme verantwoordelijkheden zich meebrengt. Mee, mee om uh, Jod, als Jood te zijn. Want als er straf moet komen, dat de eerste wie incasseert als de eerste straf? Jood. Maar, maar, nee, maar al wie wie inkassiert als de eerste zegening äh, ook, ja. begrijp je? Dus het is net als lievelingszoon. Wat is lievelingszoon? Lievelingszoon betekent niet dat je een paai, Het betekent ook dat je als je goed doet, dan natuurlijk, is, dan kan je op mijn schouder zitten en alles. Maar als je slecht doet, dan als de eerste krijg je van mij klap. Dat, ja. dat is het. Dat is het eindverkoren zijn van dit. Maar het is een enorme verantwoordelijkheid wat een Jood op Maar in principe, Torah, wij spreken ook niet van Jood en, en niet-Jood. we spreken, hier spreken wij we dat wel over. Maar als wij spreken, als wij leren met jullie Kabbalah, dan spreken wij over het Zimit. Dan hebben we dat absoluut niet uh, over dat soort dingen. Begrepen? Iedereen begrepen? We hebben niet daarover dat, Jood of niet-Jood. Want alles wat bij de, de mens is boven. Hier is Jood. En onderaan is weer, uh, de krachten die heten volkeren der wereld. Torah spreekt altijd over dat. Nooit spreekt Torah van Joden en niet-Joden. Dan moet je altijd goed onthouden wat, wat, waar, waar we het over hebben. Torah spreekt altijd over die dingen. Also, we zullen ook bijvoorbeeld met zoger gaan leren. We zullen ook in het begin al zullen we al direct spreken over Israël. Over dat soort dingen. Moeten we nooit denken, wat is het, waar ben ik bezig mee met zorgen? Het gaat over Israël, het gaat over hun wetten. Absoluut niet. Iedereen van ons is Israël, als je streeft naar de schepper, dan ben je Israël. En ik heb mijn wortel als Jood. Jij hebt je wortel als, als Christen. doet er Of dit, of die, of andere Christen. Dat is woordel, het is geen wortel, Christus. Het is een opbouw. Een bovenbouw. Maar je hebt jouw wortel. Nou, prachtig. Werk naar het doel. Werk naar het Bring Breng jouw asia, jitsira en bria naar het zilud vanuit jouw wortel. Vergeten? Ik breng het vanuit mijn wortel. Daar gaat het om. En niet dat uh, nationaliteit in de kabbalijs boven reageert. Boven boven, transnationaal, transreligieus. Uh, onthoud dat erg goed. En dan zeggen ze, wat is jouw geloof, en wat is jouw geloof? Geloof is allemaal hier, in onze wereld, is geloof. Joods geloof, dat geloof. Joden hebben ontvangen de wetten van het heelal, onthoud dat allemaal. Om zelf na te leven, en ook Anderen kenbaar te maken. En hier op aarde ook absoluut. Absoluut, zeg ik dat? Goddelijk te leven hier op aarde. Betekent alle wetten na te leven. Ook alle wetten van het land na te leven, streng. Je mag niet ontduiken van belastingen. Geen cent. Je, mag, je moet voorbeeld zijn voor alle, voor alle volk. Iedereen moet van jou leren wat het is om uitverkoren zijn van, het, van, van de, van, van de scheppende kracht. begrijpt u dat? Dat is Jood. Dat is Hebraïer. En natuurlijk is van ons alweer zeer weinig overgebleven, maar ook dan kunnen wij ook uit ruïne kunnen we nog opstaan, zoals Jezekiel zegt, dat dit volk gewoon uit absolute een val zal opstaan en samen met andere volkeren tot de absolute, absolute, absolute vervulling komen. Want elke dag brengt ons dichter bij het vervullen van dit doel. Absoluut onafhankelijk wat er allemaal gebeurt per dag. alles onafhankelijk wat er in de wereld gebeurt. Maar dat zullen we leren in Zomer. In Zo zullen we leren het besturingssysteem van de wereld, waarbij jij het apparaat zal verkrijgen. Waarbij jij precies wel weet wat de schepper van ons wil. Wat de liefde is voor de schepper. Waar, het bevindt, waar bevindt zich dat? Waar bevindt zich liefde in, waar, waar betekent zich waar et cetera, et cetera. Hoe moeten we de schepper lief hebben? Alle zullen we in het eerste deel van de leren. Niet zoals ik ze vertel dat, maar op een heel, heel andere, subtiele, fijne manier zo we Oké. Okay. Daarmee duidelijk wat het doel van de schepping is. Allemaal hoe dat allemaal allemaal dat werkt. Ja, duidelijk. En wat gebeurt er dan uh, na die 10.000 jaren? Wat moet nog meer gebeuren? <lacht> <lacht> nee. nee, kijk, dat is het. Zien, dat ja zie je dat zelfs dan zelfs dan euh, wil, ze, wil ze weten zelfs dan wil ze vragen nog stellen kijk wat weet je wat de kabbalisten ons zeggen is ja, goed weet je die vragen die wat jij stelt zijn wel rechtvaardig omdat wij zitten nog hier zodra jij gaat zelfs als wij die zoger leren enkele maanden <coughs> zullen die vragen bij jou ook verdwijnen langzamerhand. Niet dat zij. ze zullen andere dimensie verkrijgen. Als je gaat hier voelen, Als absoluut een beetje voelen. dan die, dan die vragen verdwenen van jou. Ook de twijfels verdwijnen bij jou. Er komen andere dingen natuurlijk. Andere dingen, twijfels komen. Hogere twijfels. Niet twijfels, maar. andere dingen die je nog niet bevat. komen wel aan de orde. Het, het is razendsnel. Wat wij gaan nu met jullie doen. Alleen moet je meedoen. Ik kan niet voor jou doen. Weet je wel. weet doe ik wel wat ik kan. Maar ik ben een klein mannetje nog. Pas. Dus ik kan wel iets voor jou doen. Maar als je meedoet. Dan kunnen we alles meedoen. Dan kunnen we samen. Want samen kunnen we erg heel sneller, sneller groeien. Absoluut. Maar als je meedoet. Als het niet zo is dat één trekt. Deze kant en de andere kant. Dan voor, dan. Want ik kijk naar jullie, les, ik voel dat iemand tegenstribbelt. Dan, wat, wat betekent dat? dat? Wij moeten, wij moeten allemaal kijken, we hebben één pot. Wij zijn allemaal als één pot, als het ware. Wij moeten dat allemaal zijn. Dan kunnen wij dat allemaal vragen van boven, dan krijgen we van boven optimale. Als wij hier zitten allemaal, en wij allemaal gericht zijn door wat wij hier hebben. Allemaal gericht zijn, plus, plus, plus, plus al onze verlangens die allemaal worden net zoals magneet magneet die gaat het allemaal aantrekken en allemaal die allemaal steken, steken, steken ze aantrekken zo moeten we ook zijn maar stel dat hier zit een min en nog een andere min ten eerste ik voel het wel dan gaat het van mij want ik ben dan de leraar ja? Laten we zeggen. en daar is de schepper daar boven dan ik voel wel dat hier ergens min is dan ga ik dan energie, mijn energie ook gebruiken voor dat, om dat te nivelleren, als het ware. Ja? Het is begrijpelijk, maar waarom? Doe dat niet. Probeer je vragen, vragen wel goede vragen, maar probeer het te stellen vragen intiem, wanneer je alleen bent. Zoek dan naar die antwoorden. Maar als we hier op, in de klas zitten... Probeer, alleen, probeer dat mee te doen. Altijd mee Je Jouw vragen moet altijd uit liefde komen. Dan ga ik ook hier met jullie allemaal verzamelen. Dat. Allemaal samen. En dan gaan we daar op vragen. Dan krijgen we enorme licht. Het gaat om het licht. Het gaat om ervaring. En niet zozeer vragen. Vragen moet je thuis. Hier ook. Natuurlijk, absoluut. Gaan we ook vragen stellen. Niet dat wij... Hè, maar eerst probeer, probeer te opnemen in jezelf. Nee, de houding aan te nemen. Kijk, vragen zijn goed, maar de vragen moeten komen niet vanuit positie hier. Vragen moeten komen alleen opbouwen, waarbij je zegt: Ik doe mee, ik doe wel mee. Maar dan heb je nog een vraag: Hoe kan ik het nog beter doen? Dat is de vraag. Hoe kan ik dat niet vanuit negatieve, niet vanuit ik wil met mijn hoofd begrijpen. Absoluut onmogelijk is. is het, absoluut onmogelijk is. Ik zeg iedereen dat iedere keer eigenlijk dat. Natuurlijk bestaat zo'n innerlijk verstand van ons. Die moet je wel gebruiken. Maar voordat jouw vragen komen vanuit innerlijk verstand, als, jouw vragen gaan, als je gaat vragen stellen vanuit innerlijk verstand, dan ga je dat zelf dat doen met de hoge krachten en, met het, en niet van mij. Maar als je vraagt mee, dan vraag je meestal vanuit jouw aardse verstand. Dat kan je nooit, kan je nooit doordringen. Kijk. Dat is het doel van de SEM. Dat is wat, ik, wat wij wilden graag ooit naartoe eh, komen. Volgende keer zullen wij dan details gaan, in details belangrijke instrumenten gaan be, bekeken leren in actie. dat is wat is. ook de verhoudingen, wat betekent uh, licht uh, hoe komt het licht binnen wat betekent uh, weerkaatsen van het licht dus alle dingen uh, uh, we gaan doen in details dus elementen van de schepping gaan we ook doorzetten, leren hier hebben wij een beetje verschijnselen ook niet eens. Alleen maar even een schematisch even afgebeeld. En nu gaan we details, elementen van de schepping. Wat is dat, het alaboïma? Wat is dat Wat zijn de krachten dat? Hoe, hoe vindt de correctie plaats? En al die dingen gaan we dat allemaal stap voor stapjes. Dus even voor zoveel weken hebben we nog te gaan, totdat we het gaan leren. Zelfs als iemand daar zit hier en die snapt geen woord waar we het over hebben, zal meer ontvangen dan mijn broeders in 50 jaar leren van taal. Hoor je wat ik zeg? Waar ik, waar ik het over ga hebben, geen enkel radio hier ooit, in Nederland, in België, ooit weet daarvan gehad. ...nooit een, een vonkje licht heeft ontvangen... ...van waar ik het over ga hebben. Hier vanuit september. Kan je je voorstellen? En dus, daarom mag ik het wel zeggen, omdat het niet van mij is. Anders zou het tronken zijn. Anders zou ze zeggen... ...kijk die gezellig, die is zo... ...absoluut niets van mij. Daarom mag ik het zeggen, maar het is niet van mij. Mag ik het spreken over spreken over die, over, die, over, die, over die wijsheid overgewezenheid, die we alleen kunnen ontvangen. Want als het, als het, als het, als het, als het uh, begrepen zou kunnen worden, dan heb ik veel grotere in onze volk, in mijn volk zitten, zitten zo gigantisch grote intellectuelen, die waar ik niet eens van kan dromen. heb je? Het? Ik, als ik open op het al moet en ik kijk daar van eh, logische, logische redeneringen, weet je van deze kant al die logische dingen die kreeg ik gelijk op, kopschmerzen direct, direct. Ik, ik, want, want het is de toraat prachtig, het is wel ook heilig, maar het is heiligheid op het niveau van bria, Wesia. Het is ook goed maar het is lagere toraat toraat van waar, waar onrein, rein dat, dat zitten ze de hele dag te leren. Is het verkeerd? Nee, het is niet verkeerd. Maar hadden ze een paar uur per dag, zelfs een uur per dag Kabbalah hadden ze geleerd. Dan zou hun Torah gaan leven. Want zij weten van de Torah veel meer dan ik. En Hier zitten rabbis die ik een paar, die die kent zoveel van de van die Torah, van Talmud, etc. waar ik niet eens van kan dromen. Gelukkig dat ik het niet kan dromen. Ja, waarom? Want zijn Torah is alleen dat. Dus ze spreken allemaal de hele dag over dat. Over dat is ook heilig. Maar je komt er niet uit. Het geeft geen redding. Omdat. Waarom niet? Omdat het bevindt zich waar? Onder de parsa. Onder het. Onder het. Onder de punt. Van. Uh, de toekomstige wereld. En daarom zeggen ze. Het, of in het in de breus is het Nikodach, uh, aulamaba, Aulamabha, dus de wereld, de wereld, toekomstige wereld. En als je om mijn volksprof vraagt, zelfs grote Arabisch, waar is de aulamaba? Dan zeggen ze, daarna, wanneer ik klaar ben, wanneer ik al gestorven ben naar mijn dood, dan kom ik in de aulamaba. Dat klopt wat zij zeggen. Niet, niet zoals zij dat zeggen. Maar wat ik bedoel, wat zij bedoelen daarmee te zeggen, zij ze bedoelen natuurlijk dierlijk. Zij bedoelen dat die gaat dood en natuurlijk komt die dan in een hogere. Maar de bedoeling is als volgt. Om voor die rabbi absoluut te gaan ervaren, te leven, boven het punt, punt van de toekomstige wereld, moet hij zichzelf Moet afsterven van binnen. Een stukje afsterven. En dat wil hij niet natuurlijk, want kabot weet je je zit in de hoog in de eerste reizen. Dus daarom, de bedoeling is dat dat wij steeds, wanneer wij zoger leren, dan betekent dat wij laten ons afsterven. Onze onze dierlijke wensen. Natuurlijk, we doen alle dingen wat het nodig is, moeten we, moeten we wel doen, wat steg wat, wat noodzakelijk is in deze wereld. Maar steeds wij gaan ons Verheffen naar het sjouw. En Zoger en Ari, wat we gaan leren, zullen ons absoluut is zijn absolute hoogste waar de, uh, de mens in is gegeven. Okay? En dat zal ons absoluut brengen naar het ervaren van het sjouw. En van het sjouw krijgen we alle krachten naar beneden, waarbij we alle zegeningen, alle mogelijke zegeningen, ongekende zegeningen ontvangen. Zelfs als iemand zit hier en begrijpt niets. Als die van binnen meedoet. Verlangt om dat te weten. Om dat te, niet te weten. Maar wil daarmee zit hier en wil daarmee uh, nagedroog labore doen. Doen uh, aangenaam voor de schepper. Dat is wat je moet doen. En niet proberen te begrijpen. Absoluut onmogelijk. Jij gaat onthouden. Jij gaat iets begrijpen van het geestelijke... Als je houding aanneemt van, ik wil aangenaam doen aan de enige scheppende kracht Ja, dat is de, wat is de enige scheppende kracht Dat is wat, absoluut daar zit dus, dat is de kracht van, van, dat is dan, dat is een zeer rankende maalgoed, dat noemen we dan akadosh de, de, de, de, de, de schepper. Oké? Okay? Dus als je dat wil doen, aangenaam wil doen, betekent dat jij wil qua eigenschappen met absoluut jezelf uh, in overeenstemming te brengen. Dan kom je wel, dan ontvang je licht. Maar als je zegt, ik wil, ik wil verstand, ik wil het verstandelijk, ik wil meer begrepen, ik wil meer dat, Onmogelijk, oh, oh, mogelijk, oh, mogelijk. En daarom, mijn, waarom al mijn grote, alle grote rabbis die in onze generatie absoluut niet in, geïnteresseerd zijn in Weet het Omdat als je dat leert, als je dat, als je dat leest, hij ervaart absoluut gornisch. Niets. Absoluut niet. Begrepen? Het is voor hen net als, net als een, als een uh, drast. Zij ervaren niets. Begrijp je En waarom niet? Hij wil zichzelf niet. Wijn maken. Als je taal moet leren, dan is je iemand. Je. Voelt je zich vol weet je, opgeblazen. Natuurlijk is het ook heel erg. Maar omdat zij geen absoluut leren, dan helpt het hen niet. En dat is het jammer, dat is wat het, dat is wat zoger spreekt ook daarover. Want het is cruciaal dat dit volk leest, leert zoger. En we hebben gezien. Maar geeft niet. Alleen het feit dat elke week hier in Europa, ik spreek over Europa, op één plek in Europa, in Amsterdam, een groepje mensen zullen de ware zorg leren. Absoluut. Met de absolute devotie. En de oom des levens van Ari, dat zal absoluut een gigantische uitwerking hebben. Ook op mijn volk. Dat hier zit, hier in Amsterdam en elders zit, en niet leert. Ook zij zullen beïnvloed worden daardoor. Ook de niet-Joden. Doe dat ook iedereen. Het zal ten gunste komen, absoluut. Er is geen andere hogere uitwerking dan wat we gaan uh, opwekken. Hier aan in hogere And half September. Just prepare yourself that you're like four by eight. Yeah? Therefore. That wasn't it.